Maatkasten online. Ontwerp zelf je droomkasten op maatkastenonline.be. Het is drie over zes. Goedemorgen. Mooie maandag. Mooie maandag. Dag Kim, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was dat weekendje? Uh, ja, ik ben een beetje ziek geweest. Is het waar? Ja, dus als je het nog wat hoort, uh, ik heb mij helemaal opgeladen voor vandaag. Ik ben helemaal oké okay terug. Heel de wereld is ziek. Hè? Het is zo. Ja, oh, wat is dat? Shema, goedemorgen. Goedemorgen Peter. Oké, jij genezen? Ik ben genezen. Oh, lieve luisteraar, hoe gaat het met jou?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 Want het is Nationale Krokdag. Oh, ik zag je al zo glunderen. Oh, je ja. hebt je feestdag zelf uitgevonden, Peter. Nee, nee, nee, nee. nee, Weet je nog hoe het gebeurde vorige week? Uh, ik denk dat het vrijdag was dat we zo wat aan het opzoeken waren. Wat, wat is het maandag? Zo. Ja. Oh, het is Nationale Krokdag. Ja, en voor de mensen die dit nog niet weten, Peter van der Veijren is dus, ja, ik denk, de grootste fan van dat plastieke schoeisel in heel België. Samen met Justin Bieber eigenlijk, hè? Ja. In België dus. Hè? Ja. Uh, <laughs> en dus um, ja, had ik het wel verwacht dat je vandaag in je plastieke schoenen met gaten in uh, ging ga opdagen. Het is nog erger. We waren helemaal niet aan het opzoeken wat er maandag was. We dachten van, zou er geen nationale krokdag zijn? En die bleek vandaag te zijn. Dus het universum heeft het goed met ons voor. Uh, met jou voor, maar ik moet zeggen, omdat je zo'n grote fan bent, ik ben geen mega fan van het schoeisel, maar ik ben wel blij voor jou vandaag. Dus voor één keer... Dank. Uh, ja, gaan we het door de vingers zien? Of niet, Shema? Ik heb vooral zien in een krok, monsieur. Je kan niet, monsieur, croc, aujourd'hui. Lieve mensen, jouw gevoel bij de maandag. Je mag dat even delen in de app van Radio 2. Je zal merken, dat doet deugd. Jouw goeie morgen dan voor twee. Croc, -monsieur. Het is mooi. En het zijn er nog gele. Heel goed gezien. Lekker opvallend. Mm. Een wordt die met je terrein. Het lijkt ook of je ons gaat verzorgen met onze ziekte. Het zijn zo wat verpleegschoenen. Kan ik? Goedemorgen. Broeke, dit was een beetje Jimmy B eigenlijk, de Comedian Arts. Ja, wij waren over Jimmy B aan het praten, omdat jouw stem plots veel hoger ging. Wil ah, jij ja, ook van deze? Woord. Ah, wel ja zo. Goedemorgen. Goedemorgen, Morgen. Peter en Kim. De en de Dua Lipa van de verkeersredactie. Goedemorgen, Hajo. Goedemorgen. Dans mijn jongen. Ja, uh, twee probleempjes te melden in Gent Het is door een wegverzakking aan de watersportbaan de Noorderlaan afgesloten, zegt de politie daar. En door uitgelopen werkzaamheden rijden er momenteel helaas geen treinen tussen Herentals en Lier. Is niet goed. is vandaag 23 oktober, het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat de nieuwe minister van Justitie, Paul van Tichel, meteen actie onderneemt. Ja, ook wel nodig. Het zijn volgend jaar al verkiezingen. Dat is het vooral, hè? Ik ga er toch snel naar kijken dat er alweer iemand ontslag moest nemen en misschien deze week nog iemand. Traks hebben we geen regering meer. Jongens, waar zijn we mee bezig? Maar goed, ja, bon, we zien wel wat het uh, allemaal geeft volgend jaar. Beetje zon nog vandaag, maar de wolken die komen sowieso. En het is een prachtige dag, Kim. Lieve luisteraar. Zie hem glunderen, zie hem glinderen. We moeten het er nog even over hebben. Het is Nationale Krokdag. Je wandelt op wolkjes, altijd. Nu, het straffe is dat ze eigenlijk uitgevonden door zeilers zijn bootschoenen. Ah allemaal, ja, ja, ja, ja. Ja, en in het water, die blijven ook gewoon lekker drijven. Ja. Zoals... Schoenen die blijven drijven. <lacht> het leuke, ik kan nooit verdrinken. Dat is het voordeel. Het is een beetje zoals krokken. Nee, nee, je schoenen blijven boven, jij niet. <lacht> jij ja. gaat als een steen naar beneden. Nu weten we intussen ook... ...hoe het komt dat Mozes op het water kon lopen. Die had niet. gewoon crocs. Nee nee, nee, nee, nee. nee, Toch niet. Ja, lieve mensen, je bent wakker, dat is duidelijk. Heel veel reacties in onze app van Radio 2. Ja, Lou zegt... Sorry, maar ik vind ze afschuwelijk lelijk. Frederik Delijn zegt... Crocs, oh my god, Peter, dat is not done. Heel veel Engels in de zin. Ja. En dan komt het nu in het Nederlands... Spuug, lelijk... Is, ja. Ik zeg maar wat de luisteraars zeggen, hein, Peter. Ik zeg één woord, jaloezie. Gelukkig is er toch een... Erika Stevens uit de peer. Erika, goeiemorgen. Goeiemorgen, allemaal. Lekker aan het rijden met de schoolbus. Wat vind jij er allemaal van? Ik vind het geweldig. <lacht> <lacht> wat vind je er zo is... geweldig aan? Ja, dat is het eerste wat ik aantrek als ik thuis kom. En dat loopt gewoon echt zalig. Uh, ik kan daar... Ik kan alles mee doen wat ik moet in huis. Als ik aan het poetsen ben, kan ik ze aanlaten. Ja. Uh, Dan loopt gewoon heel fijn. Ik loop daar de hele dag mee rond als ik thuis ben. Maar ik hoor je wel heel de tijd zeggen thuis, thuis als ik thuis ben. Ja. Dus je durft er ook niet mee op straat. Ik ga daar zeker mee op straat als ik naar de zette moet gaan. Ja, <laughs> Zeg maar, je, want je bent naar Madonna geweest dit weekend. Hoe ja. was dat? Want ik lees heel veel dingen. Hè. Ik, uh, ik als een stoute journalist in het Nieuwsbad die haar Maat Bomma noemt. Ja. Uh, wat een beetje ja. oneerbiedig is natuurlijk. Maar ik zag ook veel, veel foto's en beelden van een ontzettend goede show. Hoe was het? Ik vond het echt zalig. Ik heb genoten van voor tot achter, met een nieuwe vertraging, dat het hij hij zo vergeten als ze opkomt. Ja. En uh, ik, heb, ik heb daar echt geen slecht woord van te zeggen. Ik begrijp dat ze 65 is, dat ze vier maanden geleden... Uh, uit de, uh, uh, een serieuze ziekte is gekomen. Mm. En uiteindelijk, wat hij daar neer heeft gezet, dat was echt af. Ik kan uh, niet begrijpen als iemand daar iets slechts van zei. Hey. Die zat. Zoals ze tien jaar geleden zouden zeggen: wat een cool wijf is dat. Hey. Dankjewel, fijne ja, ja. Fijn ochtend. jullie Lucas.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 You wanna make her? Ooh, don't you wanna take her home? But you wanna take her home She walks like she don't care walking on imported air Ooh, it makes you wanna die Van Verbeker en Tommy Gilles zijn mee. Hè. Hey, wow, wow, Peterke, Peterke, Peterke. Het was Jezus die op het water liep. Hè. Niet Mozes. Maakt niet uit het van al twee kroks. De lijn presenteert de onderwanse van Voorhoofd -Fronse. En dat zijn wij, Frans. Ah ja, Frans. Ik heb een klein paniek. Hm? Weet hem al wanneer dat zijn buzzer zal zijn, Frans? Maar nee, Frans. Hij gaat te laat komen aan zijn halte, hè. Oh. Frans, wie is hij op zijn app? Op een kaart waar de bus is. In real time. Oh, ik word daar zo rustig van, Frons. Paniek weg. weg? Reis zonder fronsen met de app en de website van De Lijn. De Lijn. Beweeg mee naar minder CO2. Als je wil weten hoe je best je pensioen opbouwt kan je dat vragen aan je buurman. Dus Michel, ik pak dan best tak 21 voor op lange termijn. Nou ah, wel, Karin, ik zou eerst op korte termijn kijken. Mm -hmm. Nou, die takken in Uwanoff, oh. die hangen over met een draad. Dus snoeit die ene keer. Hm? Dan gaan wij op lange termijn veel beter overeen komen. Hè? Ja. Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live... of gewoon via je kantoor of agentschap. Jouw leven, jouw plannen. KBC, beweegt met je mee... En ik kom dit najaar naar jou toe met een gloednieuwe kerstshow. We gaan dansen, zingen, springen en dat samen met de burgemeester in een echt ballet en koor. Ook brandweerman Bill en bakkerin Florentin zijn erbij. Tickets en info op studiohonderd.com. Tot dan! Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, vanaf nu woensdag krisanten in verschillende kleuren voor de knaldiprijs van maar 2,99 euro per pot. Dat is minder betalen voor meer kleur tijdens de grijze herfstmaanden. Wees snel, want op is op. Aldi, altijd slim. Goedemorgen, morgen. 21 over 6. Goedemorgen, lieve mensen. Maandag, en dan dit hallucinant verhaal van het weekend: een wielertoerist die in Vlaamse Brabant een paar mensen in een auto bedreigd heeft met een groot mes. En het was niet Britney Spears, want die heeft ook met mes lopen zwaaien vorige week. Schema van het nieuws, wat is er precies gebeurd? Zaterdag namiddag gebeurde het allemaal op de grens tussen Dilbeek en Ternat. Een auto moest daar in een smalle straat uitwijken voor een andere auto. Er reed daar ook een wielertoerist en die was daar heel boos over. Die legde zijn fiets neer en dan haalde hij dus een groot mes tevoorschijn. En met dat mes liep hij dan naar een auto. En daarin zat een vrouw van 19 met haar vriend, maar ook een jongere broertje en zusje van 4 en 2 jaar. Die waren allemaal helemaal in paniek. Die jonge vrouw kon dan wel de wielertoerist filmen, hij heeft mm. dat dan ook op sociale media gezet. En zondagmiddag besloot die man dan zich aan te geven bij de politie. Maar ja, het is nog altijd in het duidelijk waarom dat die man dan zo plots zo boos werd van waar dat mes kwam. Ja, dat, Waarom heeft hij? Ja, die, je neemt dat niet mee. Bij, maar dat was ook een, dat een groot mes. Onderzocht. Het was geen aardappelmesje of zo. Hè? Dat dat, maar, dat, maar zelfs dat heb je toch niet bij. Maar, ik kan me voorstellen, als je, als je een appel eet onderweg en dan een mes daarbij, ja. ik ben ervan over... Ja, ik denk het wel. Ja, er, ja, het was inderdaad... Het ja. was echt... Was, het was echt een lemet van. machete Ma uh, dingen Ja. Achting. Waanzin, zeg maar. Gek, al. en, en hebben die, dat, die hebben toch nooit een rugzakje of zo bij? Die wieler, had hij dat dan gewoon in zijn broekzak? Of? Die hebben soms ook wel rugzakjes bij, hoor. Ja, toch? Ja, ja, ja, toch? Ja, ja, ja. Goedemorgen, morgen. Dit verhaal, ook wel straf. Um, kom maar een beetje dichter, want ik denk dat er heel veel luisteraars zullen zeggen van. Eh, wel. Actrice Meryl Streep, topactrice. En haar man, die zijn uh, uit elkaar na 45 jaar getrouwd te zijn. Blijkbaar niet de enige die na zo'n lang huwelijk uit elkaar gaan scheiden. De overheid heeft cijfers verzameld en ook in Vlaanderen stijgt het aantal mensen die na 40 jaar uit elkaar gaan. Want vorig jaar waren er 324 scheidingen van mensen die al meer dan 40 jaar getrouwd waren. Oh, dat is echt één per dag inderdaad. waanzin. Maar waarom? En volgens relatie-experten heeft dat te maken met dat mensen gewoon steeds ouder worden en ook nog langer gezond blijven. En ze hebben dan eigenlijk meer schrik om samen oud te worden, met iemand die ze eigenlijk toch niet zo heel leuk vinden, dan om alleen te blijven de rest ja. van hun leven. En uh, er zijn ook meer vrouwen die werken dan vroeger, dus ze zijn financieel onafhankelijk en daardoor hebben ze sneller de neiging om toch maar die stap te zetten om uh -huh. te scheiden. Hmm. En het is ook gewoon bespreekbaarder. Heel veel mensen scheiden tegenwoordig. Um, ik kan het gewoon bespreken met je kinderen, met je kleinkinderen, terwijl vroeger had je wel van die verhalen waarbij mensen eigenlijk op papier nog altijd wel samen waren, maar voor de rest niks meer samen deden, ja. apart leefden en ja, gewoon voor, voor de schijn van de buiten, naar de buitenwereld toe nog samen waren. Maar dan is het toch al veel langer iets mee als je zo na zo'n lange tijd uit elkaar gaat. Dat is toch niet plots heffen? Het zal wel te maken hebben met dat de kinderen uit huis zijn. En dat ze dan plots beseffen van, oei, ik heb mm. eigenlijk niks aan die persoon in mijn leven op dit moment. Het is geen meerwaarde meer. Nee, duidelijk, ja. Jouw verhaal is welkom. Als je er zelf eentje kent, of misschien heb je het zelf gedaan, deel het gerust even in de app van Radio 2. Radio 2. goedemorgen morgen Peter en Kim. Elke dag telt voor twee.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 Like the Soviet throne oh. Ergens naar verland, Hou me vast, neem me mee Ik begrijp het leven zoveel beter Als je voor me staat Soms sluit ik even mijn oog Soms zie ik spook En op zo'n moment kan ik haast niet geloven Iemand er voor me wil zijn, gaat door het donker met mij En is dat misschien te veel om op te hopen? Maar ik denk oh, oh, oh, oh, oh, oh. het lijkt alsof ik droom Meryl Streep kunnen geweest en I will survive. Na 45 jaar gescheiden zie. Gloria Gaynor. Het is intussen exact half zeven. 14 uur is je buurt zo meteen. schema. Goedemorgen. De nieuwe minister van Justitie, Paul van Tichelt, zegt dat hij meteen zal starten met het nieuwe actieplan voor gerecht en politie. Hij volgt Fijnsel van Quickenborne op, die ontslag nam na de aanslag in Brussel vorige week. Er komt nu vooral meer personeel bij de veiligheidsdiensten. En een konvooi van 14 vrachtwagens met hulpgoederen is de Palestijnse Gazastrook binnengereden vanuit Egypte. Het is het tweede hulpconvooi voor Gaza sinds Israël meer dan twee weken geleden het gebied blokkeerde. en geen eten, water en elektriciteit meer toeliet. En dit is het nieuws uit jouw buurt: Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen. Bij een verkeersongeval aan de bevrijdingsstraat in Brecht is gisteravond een 21-jarige autobestuurder zwaar gewond geraakt. De man reed met zijn auto in de richting van sint Lenaarts, toen hij iets na acht uur om een nog onbekende reden afweek van de weg en tegen een boom knalde. De jonge man zat gekneld in zijn voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De man van 58 die vrijdagavond werd opgepakt nadat hij een vrouw neerschoot in puur Sint-Amans, was onlangs al veroordeeld voor andere feiten. Dat zegt het parket van Antwerpen. Een rechter oordeelde enkele weken geleden dat hij 18 maanden de cel in moest, omdat hij een vrouw belaagde, dezelfde vrouw die hij vrijdag neerschoot. Omdat de man nog tot begin november de tijd had om beroep aan te tekenen, zat hij nog niet in de cel. Meer dan anderhalve maand na de noodlottige aardbeving in Marokko heeft de hulporganisatie Mechelen voor Marrakesh al meer dan 40.000 euro opgehaald. Dat is gisteravond bekendgemaakt op een speciaal evenement met onder andere een gala voetbalmatch en een couscousfestijn. Het geld werd ingezameld door Mechelse ondernemers, scholen en verenigingen. Ook de stad Mechelen doneerde geld, zo'n 10.000 euro. Met het geld willen ze een nieuwe school of ziekenhuis bouwen in Marokko. Maar daarmee stopt het niet, vertelt. Initiatiefnemer Youssef El Yagoubi van VZ2 Salam Mechelen. Ondertussen zijn er al andere aardbevingen overstromingen geweest in de wereld, die allemaal evenveel aandacht nodig hebben natuurlijk. Maar we gaan gewoon blijven verder doen via verschillende initiatieven die nog niet bekend zijn. Dus mensen gaan nog initiatieven nemen en die initiatieven gaan uh, aansluiten en bekendgemaakt worden. En dat geld wordt dan weer toegevoegd aan die rekening. Tot op het moment dat wij van de Belgische overheid een go krijgen van ja, je mag en je kan van de Marokkaanse overheid die projecten ondersteunen. En in Antwerpen heeft de derde editie van de Antwerp Marathon gisteren zo'n 12.800 lopers gelokt. Dat is meer dan een verdubbeling dan vorig jaar. Toen lokte de marathon zo'n 5.050 lopers. Naast de klassieke marathon van 42 kilometer was er deze keer ook een halve marathon en een parcours van 8 kilometer. Gert van Golen van organisator Golazzo ziet twee redenen voor de grote op opkomst. Wij merken al een aantal weken dat alle loopevenementen, alle afstanden of het nu om een vijf kilometer gaat of om een marathon enorm vooruitgaan tegenover dezelfde evenementen vorig jaar, dus sowieso is er opnieuw veel meer belangstelling voor loopevenementen, maar effectief vorig jaar merkten we dat begin september is voor marathonlopers toch wel wat vroeg Een datum in oktober is een heel pak beter, dat is gebleken. We starten met zon vandaag, daarna wolken en regen en 14 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 nieuws. Dat al lekker druk is, hajo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen inderdaad. Hè. Dus naar Antwerpen uh, ja, zo'n 10 minuten aanschuiven op de E313 bij Ranst. Op de Antwerpse ring dan richting Gent. Uh, ja, ook een dikke 10 minuten aan de Kennedy-tunnel. Naar Brussel vooral druk te zien we op de E314 met zo'n 10 minuten vertraging tussen Tielt, Wingen en Aarschot. Dan de, de binnenring rond Brussel. Dat is zal een kwartier aanschuiven tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. In Gent is door een wegverzakking aan de watersportbaan de Noorderlaan afgesloten. Dat kan later tijdens de ochtendspits wel wat problemen opleveren in de buurt. En door de uitgelopen werkzaamheden rijden er geen treinen, zegt de MBS, tussen Herentals en Lier. En de problemen zouden daar zelfs tot acht uur kunnen duren. Ja, blijft een gedoe natuurlijk dat Meryl Streep uit elkaar is gaan met haar man na 45 jaar huwelijk. We kregen nog een anoniem berichtje binnen van iemand? Ja, eh... Uh... Na veertig jaar ben ik weggegaan en achteraf bekeken ik, heb ik veel te lang gewacht. Uh, ik kan niet in woorden uitdrukken hoe gelukkig ik ben. Ik ben ontzettend gelukkig gescheiden en gelukkiger dan ooit. Ja jongens, dat heeft heel veel met de narcisme te maken. Toch allemaal niet simpel hoor. Uh, een belangrijke vraag binnengekregen van Manuel Remmery uit Oosterzeelen. Manuel, goeiemorgen. Goedemorgen dag allemaal. Ja, jouw belangrijke vraag vanmorgen. Ja, uh, ik leerde daarnet dat het vandaag de dag van de krok is. Heel interessant. Mm -hmm. Ik hoorde ook dat uh, meneer Van der Veyre een grote fan is. Mm -hmm. uh, vandaar dat ik mij afvroeg: uh, Heb je vandaag uw krok's aan? Meneer Remmery, uh, affirmatief. Inderdaad, ik heb ze aan. En ja, dat ik het goed mag je gewoon Peter zeggen hoor. Meneer Van der Veyre klinkt wel lekker hoor. Nee, ja, ik dacht, zeker in die krok's uh, is het anders. gewoon Peter. Ja. Meneer Emmery, dankjewel om, uh, om actief deel te nemen aan deze show. Ik wens je een prachtige maandag. Dankjewel, dankjewel. U ook. Het is Red Week bij Mediamarkt. Jij wil meer stappen, meer pixels, meer decibels. Voor minder, kies uit een pak scherpgeprijsde toestellen. zoals een Samsung Galaxy S23 smartphone met Earbuds 2 Pro en 100 euro cadeaukaart. Nu bij Mediamarkt. Mijn naam is Willy Sommers. Als hartpatiënt weet ik dat iedere seconde telt wanneer het gaat om reanimatie. Daarom willen we elke Vlaming leren reanimeren. Want dat kan het verschil maken tussen leven en dood. En jij, kan jij een leven redden? Nieuwsblad ligt wakker van jouw gezondheid. Download nu de Nieuwsblad-app en test of jij een leven kan redden. Met dank aan de wetenschappers van Universiteit Antwerpen. Nieuwsblad, begin bij ons. Ook deze winter wil Angie je zo goed mogelijk bijstaan. Zoals de familie Pieters, die zich afvraagt of ze kunnen besparen op hun energiebudget. Ah oh ja, wij willen besparen. Maar hoe doen we dat? Stop. Wij hebben het antwoord. Samen hebben we afgelopen winter gemiddeld 15% bespaard op energie. Maar wie de check Save safe tools van Engie gebruikte, deed het dubbel zo goed. Ah, ja, dat ga ik vanaf nu doen. Doe de check-and-safe en verlaag zo ook je energiebudget en je ecologische voetafdruk. Ontdek al onze tools op engie.be. Engie, al onze energie gaat naar jou. Radio 2. Goedemorgen. morgen. Peter en Kim. Elke dag telt voor twee.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 She want me to buy a thing On my house, on my job, on my duty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 You want me to make it now On my house, on my job On my boots, shoes, my boys, my crew, my mind You Alone van het is 19 voor 7. Beetje griezel ook, want paniek in Sint-Pietersleeuw, lieve mensen. Daar hebben ze dit weekend een zwaar bewapende man gezien, geen een minderjarige die verkleed was om naar een fantasybeurs te gaan krijg je dat weer schema. Ja, veel mensen waren inderdaad in paniek omdat ze een man zagen die verkleed en gemaskerd en mogelijk zwaar bewapend rondliep in Sint-Pietersleeuw. De politie is dan uiteraard gebeld geweest en die heeft dan gezocht naar die persoon. Maar... Um, eh, de politie kwam dan ter plaatse en vond uiteindelijk gewoon niemand. Die beelden die werden op sociale media verspreid en iemand herkende daar zijn kind in. Ja, je ziet hem ook He intussen bij ons op de Apple VRT1. Hij ziet er ook, ja, ja, zeer donker uit. Ja, ik zou daar ook bang van krijgen, nee. Ja, hij ja, ziet er wel verkleed uit, hè. Ja, dus uh, die ouders die dachten, oei, dat is uh, ons kind. <lacht> en uh, wij hebben die inderdaad zo naar buiten gestuurd. En dus <lacht> naar uh, een fantasy bird fact zingend. Maar mag dat zo? maar Mag je gewoon verkleed op straat? Lo? Dat is, uh, we hebben dat eens nagevraagd bij de politie. En uh, je mag je dus blijkbaar wel verkleden, maar je moet eigenlijk altijd herkenbaar blijven. Je mag dan geen masker dragen, waardoor mensen niet meer weten wie je bent. Je mag bijvoorbeeld wel <lacht> een clownspak dragen, mag maar dus geen clownsmasker opzetten. Maar wacht, hebben wij nu niet twee... Jaar lang bijna een masker moeten dragen. Ja, krijg je dat, maar dat iedereen die dan zo. Dat is herkenbaar. Ja, maar ik weet wel, bij ons op de Giro hadden wij ooit een spel waarbij we een konijntje zogezegd ontvoerd hadden en er lagen op het moment dat we het speelden op het grote speelplein, zeg maar, lagen er buiten het speelplein twee mannen klaar, volledig als boef verkleed, met zo erover, zo'n getekende stoppelbaard, maar dat was in de buurt van het postkantoor. En een mevrouw had die twee zien liggen. De flikken gebeld die twee zijn opgepakt en ondervraagd. Dat soort dingen krijg je natuurlijk wel. jij was een van die twee. Nee, nee. Ik was een tovenaar. Een tovenaar. Uiteraard. Een andere tovenaar is Nicole Lambrecht uit Heijs op den Berg. Nicole, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen Peter, goedemorgen Kim, goedemorgen, goedemorgen Shane. Jij tovert je auto zo meteen naar de autocontrole. Welk nummertje heb je gekregen? Oh, ik, zou, ik, denk, ik ben hier om half zeven aangekomen. Ze starten om zeven uur. Ik dacht, ik ga ik als eerste daaraan staan. Nee, ik ben nummer tien. Oh. Nu al, zo vroeg. Nu, nu, nu al, zo vroeg, oh. inderdaad. Normaal gezien maak ik een afspraak, maar ik was te laat. Dus ja, het is aanschuiven. Oh, en wanneer kom je dan aan de beurt met uh, nummer tien? Uh, ik hoop dat dat niet te lang duurt, want ik heb mijn koffie nog niet gehad. Dus geen oh. ja. probleem. Zeg maar, rug nummer 10, bijvoorbeeld Diego Maradona, die had rug nummer 10. Toch belangrijk. Ja, en dat brengt geluk. Messi, Messi, Mbappé, Zidane. Ja, Ik heb jou dat toch eens uitgelegd dat die nummer 10 een belangrijke nummer is, omdat dat de spelverdelers zijn. Dus kijk, Nicole, wauw. Verdeel het spel. Dus ik krijg geen rode kaart vandaag. Nee, sowieso. dat niet. Anders tovert Peter die wel om tot een groene. Oké, okay, prima. Succes, hè. Bedankt voor de stemmen. Naar to Daag. the ITC. Beetje dansen, natuurlijk wel gala. My love is got no money. He's got his strong beliefs. My love has got no power. He's got his strong beliefs. My love has got no fame. He's got his strong beliefs. My love has got no, fame, he's got has got no money. He's got his strong beliefs.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 My lover's got no money, he's got his strong belief. My lover's got no power, he's got his strong belief. My lover's got no fame, he's got his strong belief. je die gala had opgegeten, precies. Margot van de Regio, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, veel mensen gaan het hier herkennen. Dus Kim, je bent van het weekend ziek geweest. Schema ja, vorige week, een dikke week geleden. Margot ook. Margot dus ook vorige week. Hoe gaat het intussen met jou? Uh, ongeveer goed. <laughs> Ik ben zo goed als genezen. Ah, dat doet ons de je. Goed, we, we blijven ervoor gaan. Je bent onderweg naar een prachtige regio tussen Egels. Wat is er aan de hand met de Egels? Ja, het is een beetje een bristig verhaal, want ze zijn in nood. Ik heb uh, gelezen dat er heel wat egels binnengebracht worden in dierenopvangcentra over heel Vlaanderen, Oei. opvallend meer dan anders. Uh, hoe dat komt, dat ga ik jullie straks in geuren en kleuren vertellen, want ik ben onderweg naar Herenthout, naar het vogelopvangcentrum Nederland. Er zijn ook uh, heel wat egeltjes in nood binnengebracht, heel uh, zielig, um, want ze zijn volledig verward. Uh, en deze periode is net super cruciaal voor hen, want die zijn volop aan het voorbereiden op de winterslaap, dus. Het is Eigenlijk niet het moment om in nood te zijn. En wij kunnen de egels ook een handje helpen. Hoe? Daar hoor je straks alles over. Heb je al gehoord hoe een egel lawaai maakt? Nee. Maar dat is je dan niet zeggen. Maar dit is dus een, dit is een, een egel die je volgens mij of enthousiast of toch een klein probleemje heeft. Nee. Ja. Het lijkt een beetje op een mail. Ja. Ja. ja, kijk, misschien. Ja, we komen allemaal van hetzelfde, misschien tot uh, het aan mee te maken. Maar kijk, over een uurtje dan weet je hoe je egels kan helpen. Wij komen niet van hetzelfde, Noor Peter. Ik wist het. Goedemorgen, Berg. I'm going out with friends you said you hated. And I know that you know that.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 Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Jouw goedemorgen telt voor tweeën. dat je kon drummen zoals Ben Krabé van de Kreuners, Wat een held. Topzong ook de Kreuners. Ik wil je goed om wakker te worden op een maandag. Ja, al die politici die ontslag moeten nemen... Allee, al die. Ja, het het voorlopig nog maar één minister natuurlijk. Maar ze hebben het wel druk de laatste tijd. Zou er nog een kop vallen deze week? Niet dat ik het wil. Hè. Wat denk je, Schema? Ik uh, wil er niet op wedden. Nee, hè? er wordt zoveel druk op gezet. Uh, er is één voordeel. Het klinkt belachelijk, maar... Ze hebben meer tijd om woensdagochtend aan hun brievenbus te staan om 20 voor 8. Ah, ja. Ja, wat zit er deze week in het gouden pakje van Peter Post? Waar kan je een heel jaar deugd van hebben? Dat hoor je vanmorgen en je zal het willen winnen. Het enige wat je moet doen is die brievenbus inschrijven. Ga naar radio2.e, deel de brievenbus en klik op de neus van Peter Post. En klaarstaan natuurlijk nu woensdag om 20 voor 8. Dan komt Kenny de Postbode met een goed gouden pakje. Je mag wel even raden wat die prijs zou kunnen zijn. Ik laat je zometeen iets horen ja. dat ermee te maken heeft. Pas op. Uh, je kan gokken, maar het is niet omdat je juist gokt dat je dan die prijs wint. Dat niet, hè. Dus niet doen. Oké, okay, zet hem een beetje luider. Dit is de tip. Een jaar lang... Doe maar even een wilde gok. In de app van Radio 2 kan het. Wat was dat? En wat zou het kunnen betekenen? Wat was die muziek? Wie waren die mensen? En wie is dit? Dit is Kylie Minogue. Padam, padam. En dat eindeloos. Ik kan naar nu beursactie bij Dovi. Kreeg 20% korting op je keuken en 20% op je toestellen. Wij maken uw keuken in België. Zondag bij X2O. Tot 50% voordeel ten opzichte van adviesprijs en stappenbiscondities. Je zal voor minder enthousiast in je klingen. x 2 ga voor meer badkamer. Zeg Aldi, waarom is het slim om nu langs te komen? Wel, Aldi serveert uitstekende feestwijnen tegen betaalbare prijzen. Rood, wit, bubbels of rosé? Je voorraad voor de feestdagen inslaan is altijd een slim idee. Nu bij Aldi, de Italiaanse Toscana Rosso voor de prijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. Ons vakmanschap drink je met verstand. Welkom bij Dovi Keukens. Dovi lanceert nieuwe trends. Kom langs en ontdek jezelf. Nu beursactie bij Dovi. Krijg 20% korting op je keuken en 20% op je toestellen. Altijd open op zondag. Dovi keukens. Wij maken uw keuken in België. En jij gaat het een jaar lang niet meer moeten doen. Een topprijs bij Beterpost deze week... Wil je horen over wil je winnen? Goedemorgen. Elke dag, elk voor twee, VNT Radio 2. Zeven uur intussen veertien nieuws krijgen van Shema Saisai. Goedemorgen, de nieuwe justitieminister wil meteen werk maken van een betere veiligheid. En een nieuwe lading hulpgoederen is binnengebracht in de Gazastrook. De nieuwe minister van Justitie, Paul van Tichelt, zegt dat hij meteen zal starten met het actieplan voor gerecht en politie dat zaterdag is goedgekeurd. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn eerste persconferentie. Van Tichelt volgt Vincent van Kwikkenborne op, die ontslag nam na de aanslag in Brussel vorige week. Ik heb de voorbije jaren in verschillende departementen op verschillende diensten in verband met veiligheid gewerkt. Ik heb daar altijd mijn verantwoordelijkheid genomen. Afgelopen maandag zijn we helaas opnieuw geconfronteerd met terreur in ons land. De regering heeft een actieplan goedgekeurd Gekeurd. En er is aan mij gevraagd door de partij of door de voorzitter om dat actieplan in goede banen te leiden. Paul van Tichelt was vroeger drugsmagistraat en voorzitter van het OCAD, de dienst die de terreurdreiging in ons land analyseert. De voorbije jaren was hij adjunct kabinetchef van Van Quickenborna. In Kortrijk is er gisteravond een zware gasontploffing geweest in een leegstaand rijhuis. dat bijna volledig is weggeblazen. Er viel één lichtgewonde die op dat moment in de buurt was. Thomas de Tavernier van de politie van Kortrijk legt uit hoe het kon gebeuren. Het gaat dus om een leegstaande sociale woning. een pand dat gekraakt werd. Er was recent een diefstal van de buizen voor de gastoevoer waardoor die gastoevoer was afgesloten met een prop. Die prop werd daar aangebracht door een persoon die zich in het huis bevond, dus een kraker. En hierdoor hoopte het gas zich op en kwam het tot een ontploffing. In Brussel is opnieuw een leegstaand gebouw bezet door mensen zonder papieren. Het is een hotel op de louise laan dat al twee jaar niet meer in gebruik is en 69 kamers heeft. Dat zegt een vereniging die mensen zonder papieren helpt. Het gaat om kwetsbare mensen en die willen ze steunen nu de winter eraan komt. Ze vragen ook snellere procedures voor asielzoekers, zodat ze sneller aan een verblijfsvergunning kunnen geraken. Een konvooi van 14 vrachtwagens met hulpgoederen is de Palestijnse Gazastrook binnengereden vanuit Egypte. Het is het tweede hulpconvooi voor Gaza sinds het gebied meer dan twee weken geleden volledig werd geïsoleerd door Israël. Al die tijd kregen de meer dan 2 miljoen inwoners geen eten, water, medicijnen en brandstof. De Amerikaanse president Biden en de Israëlische premier Netanyahu hebben nu afgesproken dat er nu wel continu humanitaire hulp in de Gazastrook mag worden binnengebracht. Maar intussen blijft Israël de Gaza als ook verder bombarderen. Daarbij werden de afgelopen weken al meer dan 4.600 mensen gedood, onder wie 1.800 kinderen. In het voetbal heeft Stondaar de topper tegen Anderlecht gewonnen met 3-2. Anderlecht kwam in de eerste helft 2-0 voor, maar Stondaar scoorde in 9 minuten drie keer. anderlecht Zeno de Bast is teleurgesteld. De eerste helft hebben we goed gespeeld. Die bal ging rond, we kregen kansen. Er was counterpressing. En om zo uit de trekkamer te komen is niet goed. We wisten dat het hier nooit ging gedaan zijn, dus uh, tijdens de rust ja, hebben we gewoon uh, blijven op blijven doorgaan. Maar, uh, ja. Nog gisteravond versloeg oud Heverlee leuven met 4-0. En in de Verenigde Staten heeft de Nederlander Max Verstappen de grote prijs Formule 1 gewonnen. Hij was sneller dan de Britten Lewis Hamilton en Lando Norris. Voor Verstappen is het al zijn vijftigste overwinning in zijn carrière en de 15e dit seizoen. Na de wedstrijd werd Lewis Hamilton wel gedisqualificeerd omdat zijn wagen niet in orde was. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Brecht is gisteravond een man van 21 zwaar gewond geraakt nadat hij uitweek en tegen een boom botste. Waarom hij uitweek is niet duidelijk. En in Antwerpen heeft de derde editie van de Antwerp Marathon gisteren zo'n 12.800 lopers gelokt. Dat is meer dan dubbel zoveel in vergelijking met vorig jaar. We starten vandaag met zon, daarna wolken en regenen bij maxima tot 14 graden. Meer nieuws binnen een half uurtje en de hele dag door in de app van 14 Nieuws. Maandagochtend dan schuiven we altijd iets langere aan ja, goedemorgen. Even kijken naar Antwerpen. Aanschuiven op de E34 vanaf Oelegem. Op de E313 een kwartier vanaf Herendals West. Antwerpse ringrichting Gent is al vrij druk hoor. Met 20 minuten vertraging van Borgerhout, Deurne eigenlijk al tot aan de Kennedy-tunnel. Naar Brussel files van zo'n 10 minuten op de E40 vanaf Afligem. En ook op de E19 vanaf Peuty En op de E314 een kwartier van Bekkenvoort tot Holsbeek. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je ja, bijna 20 minuten al tussen. Groot Bijgaarden en Vilvoorde. En dan even opletten in Gent, want daar is door een wegverzakking aan de watersportbaan de Noorderlaan afgesloten. En dan uh, problemen voor de treinreizigers vanuit de Kempen, want door uitgelopen werkzaamheden rijden er geen treinen tussen Herentals en Lier en de NMBS laten weten dat die problemen toch tot acht uur vanmorgen kunnen duren. Dat is allemaal niet goed. Klein kwisje, hajo. Ja, 2004, we gingen naar het Eurovisie Songfestival voor ons land. Oh, Jesus. Nee, nee, nee, nee dat Jesus. is niet Jezus, en nee. nee, ik nee. zou het echt niet weten. Nee, nee. En jij? Xandi. Goed gedaan, ja, jongens. Ja, Xandy, absoluut. Het is wel uit jezelf. Ja, ik weet niet waarom ik dat weet. Ja. Morgenmorgen. Peter en Kim. Radio 2. En onze Eurovisie Songfestival kent er ook. Schema Sai Sai. Goh, alles Dit deed ze: <laughs> dat je Balkan beat. One Life. Het was toch goed hoor. Hey, hey, hey. Goedemorgen Je maandag begint. Ja, volgend jaar sturen we Moesti. Dat is een kandidaat voor de RTBF. We zullen zien wat dat geeft natuurlijk. Het is vanmorgen. Het is 8 over 7, 23 oktober. De dag dat je hoort op Radio 2. Dat de nieuwe minister van Justitie, Paul van Tichelt, dat hij er volledig voor gaat. Moet ook natuurlijk. Goed nieuws. Beetje zon, beetje wolken. En een prachtige dag. Het is Nationale Krokdag. geef oh. het even mee. Wat ik heel graag wil weten, waarom ben je daar zo fan van? Is het om, om de look van de klops nee. of omdat ze zo goed zitten? Het gevoel. Het gevoel dat je krijgt als je erin stapt. Dan heb je echt het gevoel van, ja, dit zijn wolken. Lopen op wolken. Dus dat is puur het. dat. Je vindt ze niet mooi, of? Jawel. Ja, intussen Ook wel. wel. Ja, ja, ja. Maar dit verhaal is veel mooier. Het is tijd voor een warm verhaal uit Limburg. Dan ken je nog dat hondje dat een maand geleden vanaf een brug in de vaart is gegooid. In Rotem was dat. Vreselijke beelden waren dat. Er is goed nieuws. Beestje is gezond. En hij wordt geadopteerd. Vertel eens, schema. Op 16 september gooide iemand een klein wit hondje vanaf de brug daar. En iemand die dat zag gebeuren was Giovanni Caffaro, die aan de rand van de vaart zat te vissen. Hij ging meteen de dader achterna met zijn auto en hij gaf dan alle gegevens door aan de politie. En dan ging hij ook nog samen met enkele andere mensen op zoek naar het hondje. Ze konden dat hondje eruit halen en werd dan naar een opvangcentrum gebracht... En daar kreeg hij de naam Gio, vernoemd dus naar Giovanni. Oh. En um, toen Giovanni dat te horen kreeg, ja, dan besloot hij het beestje samen met zijn gezin ook gewoon te adopteren. En um, Gio heeft dus nu een nieuwe warme thuis gevonden. Oh, daar ga ik zo goed op op zo'n verhalen op maandag. Zeker, omdat het zo'n stoeme wereld is. Dat wel, er is zoveel tristesse, dan denk ik ja. Um, de meeste verhalen zijn goed, alleen we vertellen ze veel te weinig. Uh -huh. Bij deze, dankjewel Shema.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 Sorry, hoor, is eigen schoon. Rezi van Britsom zegt het ook uit Sint-Gilies-Waas. Goed nieuws op de radio en televisie. Het gebeurt veel te weinig. Rezi, komt een beetje dichter, want... Oh ja, wat nu even Peter Post. Hij kan een topprijs winnen. Een jaar lang ga je het niet meer moeten doen. Maar wat? Want Peter Post, ha! die heeft iets voor jou... Ja, je hoort vanmorgen en je zal het willen winnen. Het enige wat je moet doen is die brievenbus inschrijven. Ga naar radio2.be, deel de brievenbus. Ga je zo meteen doen als je weet welke prijs het is. Uh, je mag even een gokje doen in de app, wat het zou kunnen zijn. Pas op als je juist gokt. Win je die prijs natuurlijk niet. Het is gewoon voor het spel, voor de sport. Uh, wat is de tip? En eh, wel, de tip, dat is dit. Een jaar lang nooit meer moeten... Nu in de app, als je durft. Onze Vlaamse bossen zitten vol geheimen en verrassingen. Ontdek ze tijdens een Radio 2 Natuurwandeling. 24 prachtige wandelroutes voor het hele gezin. Met luisterpunten vol weetjes en verhalen. Trek erop uit wanneer jij het wil. En luister naar de bossen bij jou in de buurt. Ga naar radio2.be en check de volledige lijst. Met ook 5 gloednieuwe Radio 2 Natuurwandelingen. Samen met Natuurpunt Bescherm en beleef de Natuur. Bij Ice Adventure sturen we je graag wandelen. Dat is onze natuur. Ice Adventure. Iedereen is in de ban van Japan. Maar Japan is vooral in de ban van Antwerpen. Want wist je dat er maar liefst drie Antwerpse Onze Lieve Vrouwenkathedralen staan in Japan? Inderdaad, drie. Daar zouden beter ook eens enkele Antwerpenaren in staan, niet? Download de GVA-nieuws-app en win een reis ter waarde van 10.000 euro naar de kathedraal van Antwerpen in Japan.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 En toen had de Efteling de mooiste kleuren ooit. En toen waren de winkels naar de snelste uitbanen. En toen aten we de lekkerste poppertjes. We leven een heerlijke herfstdag in de Efteling. Wereld vol wonderen. Koop je tickets of boek je verblijf op Efteling.com.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 Punto punto. Punto punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta justa. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. En wanneer schrijf je in voor Punto Punto? Wanneer beslis je dat? En wel, we gaan het vragen aan Linda van Aken uit Tienen. Goedemorgen Linda. Goedemorgen iedereen. Je werkt voor een reclamebureau. Wanneer heb jij beslist? Ik schrijf me in voor Punto Punto. Dat is maanden geleden, zoals uh, in een spontane opwelling, zo, dat ik zei van, oh, dat zou ik misschien ook nog wel kunnen. Eh, wel, we gaan het zien. En vooral om die fantastische morgenmok te winnen. Zometeen start die klok, ik stel je vragen, je krijgt één letter van het antwoord, vul aan. En met drie juiste antwoorden, dan win je hem. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen met de H van... Welke H is een uitspraak die je kan gebruiken in de kerk of wanneer je opgelucht bent? Pas. Welke I is een Vlaamse zangeres die zong over een lekker beest? Uh, pas. Welke J is een gekke manier van zingen in de Alpen waarin Laura Omloop ook erg goed was? Jodelen. Even overlopen hè. de h Uitspraak die je kan gebruiken in de kerk of wanneer je opgelucht bent was: Halleluja! Ja, halleluja! Dan I. Isabella A zochten we, die zong over lekker beest. Gekker, Willy Sommers, hè? Ja, dat was zo. Dat was. Um, jodelen, dat klopte wel natuurlijk. Je had je juist, maar 2, 1 is geen 3. Punto, punto. Linda, niet erg. Je bent op de radio geweest, het was spontaan en dat hebben we graag. Geniet van de dag, hè. Dankjewel. je wel. Kleine dag, verder. En als je denkt, ik kan het beter, wel schrijf jezelf eens in. Nu, Punto Punto, in de app van Radio 2, als je durft. Punto Punto, Punto Punto. Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.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 like the way I do van Melissa Etheridge. Goedemorgen zeg. 22 over 7. Zeg, Peter, je had het daar straks over jodelen in Punto Punto. Maar ja. jij, jij ziet er mij wel zo aan. jodelaar uit. Ik heb ooit gejodeld. Ik heb ooit gejodeld ik, voor... Ik schrik daar niet van. Voor een weervrouw. Ja, ik heb ooit eens een liedje gemaakt over Sabine Oké. Okay. En daar is gejodeld. Ik zal het misschien even laten horen van. Ja Dat mag. Ja, zet je oren mee genieten. Flapper maar al Flapper maar even. Ja, mooi hè? Heel mooi. Ja. Wauw. Kies Willems, liefste. Weerman Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Over jou hebben we nog geen liedje gemaakt. Dat komt er ooit wel eens van, kerel. Wow. Maar Ma. ja, vooral. Ja, grijs of uh, toch zon. Wat krijgen we? Ja, wel vandaag toch wel een beetje zon hoor. We krijgen een droge start met, uh, met zon, maar ook wel wat hoge sluierwolken. Maar uh, ja, regen is ook weer onderweg. Hè. Nu, het gaat toch wel eventjes duren. De zon die komt op over een uurtje. Die gaan we vooral in de, de eerste uren van de dag goed kunnen zien. Met dus enkel die hoge wolkenvelden. In de loop van de dag krijgen we meer en meer wolken over ons heen. En dan vanavond dan gaat het uh, regenen van over Frankrijk. De wind die waait vandaag matig uit het oosten. Temperaturen rond zo'n 14 of 15 graden, wat perfect normaal is voor de tijd van het jaar. Vanavond dan die regen en ja, dat gaat toch wel eventjes duren. Laat ons zeggen, tussen 6 uur vanavond en middernacht verwachten we lange periodes van regen. In de loop van de nacht wordt het dan droger met een paar opklaringen en minima van 10 of 11 graden. Morgen dan wisselvallig weer met soms wat zon, maar ook wolkenvelden en een paar buien. Vrij veel wind ook. Windstoten tot 50 km per uur. En temperaturen rond 13 graden. Ja, en ook daarna laat de herfst zich nog wel wat voelen. Woensdag regenachtig weer bij 13 graden. Woensdagavond dan veel regen. En dan ook donderdag en vrijdag gaan we af en toe de paraplu nodig hebben. Want dan verwachten we buien en wind bij 14 graden. Ah, ik voor een zonnig weekend met 25 graden. Dus daar kijken we ja. naar. Dan. Ja. <laughs> Dank je. Bon, wat is nu die geweldige prijs die je woensdag kan winnen bij Peter Post, waar je een heel jaar lang deugd kan van hebben. Als je natuurlijk inschrijft op radio2.be en je brievenbus deelt, zorg dat die staat nu woensdag om 20 voor 8. Daarnet hoorde je een tip, heel veel mensen die denken te weten wat het is, Kim. Bijvoorbeeld, veel mensen denken dat het het nummer Diane is van Therapy, dus dat het een jaar lang therapie is. Ja, Diem, ja, het zou kunnen. Ja. Christel zegt een jaar lang elke week een concertje in Mijnenhof. Mm -hmm. Marijke denkt ook zoiets: een jaar lang bioscoop of naar muziekfestivals gaan, een jaar lang concerten. Dus, nou. Nah. Dit was de tip. Goedemorgen, dag Dries Bollaert uit Vleteren. Goedemorgen. Wat denk jij dat het juiste antwoord was? Uh, ik dacht dat het een jaar lang Spotify-allemand uh, was. Hmm. Nee, nee, nee. Jammer, Dries. Is je, je brievenbus ingeschreven? Ik... Ja. Het is, het is een grotere prijs, hè? Het is echt wel groter dan ja. dat. Ja, het is echt straffer. Dries, blijf luisteren. Ik ga het zo meteen bekendmaken. Je hebt niks gewonnen, je hebt ook niks verloren. Dus uh, het leven kan lekker doorgaan. Dries, geniet... Ik heb al genoeg gewonnen op, op Radio Tudis. Oké. Okay. Ja. Oh, wat een eerlijke man. Goed zo, Dries. We moeten anderen ook iets gunnen, natuurlijk. Oké, okay. een jaar lang. Nee, het was niet Diane van Therapy. Nee, het was niet een jaar lang Spotify. Nee, het was niet... Ja, het was wel Ellen Rigby van de Beatles. Maar onze postbode Kenny uit Buggenhout, die brengt dat gouden pakje. Dus hij weet wat erin zit. Kenny, goedemorgen. Postbode Kenny, goedemorgen. Ah, postbode Kenny hoort ons niet. Dat is nu jammer eigenlijk. Dan gaan we het gewoon zelf even bekendmaken. Heel veel mensen hadden het gestuurd. Wat is de prijs een jaar lang, Kim? Strijkhulp. Ja, zeg, een jaar lang. Een jaar lang strijkhulp. Een jaar lang. En dat terwijl onze postbode Kenny speciaal opgestaan was om te strijken. Kenny, wat ben je op dit moment aan het strijken? Uh, de, de brieven de plooien oh, oh. gladstrijken. <laughs> dat is goed, hè. Ja, ja. ja het, het, het ging niet blijkbaar. En nu is het uh, in één keer toch gelukt, dus de tele, het telefonisch contact. Dat is zo, jongen. Maar hè, ik zou zeggen, zeggen, voor de heren is het een zeer interessante prijs. Ze kunnen dan, als ze ruzie hebben met de vrouwen, de plooien gladstrijken. Laten <laughs> gladstrijken, hè, Kenny. Maar je moet het zelf niet meer doen. Kenny, zorg dat je klaarstaat. <lacht> nee. 20 voor 8, dan gebeurt het nu goed. woensdag. Goed, tot, Tot woondag. Dag, Kenny. Dat wil je toch keihard winnen. Je leven wordt helemaal anders. Dus, radio2.be, klik door op de neus van Peter Post en win een jaar lang strijkhulp van... Trixo. Sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op TrixoX.be. Schrijf hem in, die bus. En Peter Post, die klaar de klus. Goedemorgenmorgen. I could have my Gucci on. I could have my Louis Vuitton. But even with nothing on. that I made you look. I made you look. I'll make you double take. Soon as I walk away. Call up your chiropractor. Just in case your neck break. Tell me what you, what you, what you gonna do. I'm about to make a scene, double up that sunscreen I'm about to turn the heater. gonna make your glasses steam Ooh, Tell me what you, what you, what you gonna do When I do my walk, walk I can guarantee your job will drop, drop Cause they don't make a lot of what I got Ladies, if you feel me, this your pop, pop I could have my Gucci on I could wear my Lou Get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary. This that 14 carat cake. Ooh, Ooh. tell me what you do, what you're you gonna do. Niet gaat door helemaal gek. Oh mijn god, welkom strijkhulp, tuurlijk wel. De brievenbus, radio2.be meteen alle nieuws uit jouw buurt. Eerst hoor je, Scherad. het is half acht. Goedemorgen. De nieuwe minister van Justitie, Paul van Tichelt, zegt dat hij meteen zal beginnen met het nieuwe actieplan voor gerecht en politie. Hij volgt Fijnso van Quickenborne op, die ontslag moest nemen na de aanslag in Brussel vorige week. En een convooi van 14 vrachtwagens met hulpgoederen is de Palestijnse Gaza-strook binnengereden vanuit Egypte. Het is het tweede hulpconvooi voor Gaza. Sinds Israël meer dan twee weken geleden het gebied blokkeerde en geen eten, water en stroom meer toeliet.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 En in de Verenigde Staten heeft de Antwerpse Luna Hendricks de Skate America gewonnen. Dat is de eerste grote prijs van het seizoen in het kunstschaatsen. Het is de tweede keer dat Hendricks de grote prijs wint. Vorig jaar was het de beste in Frankrijk. En op de wereldbeker Short Track in Canada heeft Hanne de Smet zilver behaald op de 1000 meter. Eergisteren won de Mechelse ook al goud op de 1500 meter. Vandaag starten we met zon, daarna wolken en in de namiddag regen. We halen zo'n 14 graden. Meer Nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. Dat vind ik er nu zo leuk aan, zie je dat er meestal gewoon goed nieuws is uit die, uit die buurt. Als je zelf nog meer nieuws wil in onze app, wordt daar gelukkig. Dit wordt uh, ja, een beetje minder goed. Vertel eens, Hajo. Ja, uh, het is vrij druk uh, vanuit de Kempen naar Antwerpen. Hè, met vertragingen van zo'n 25 minuten vanaf Massenhoven en vanaf Oelichem. Dus op de E313 en de E34. Vanuit Gent een uh, kleine 10 minuten erbij op de E17 vanaf uh, Kruijbeke. Antwerpse Ring richting Gent, daar gaat het zo'n 20 minuten langzamer van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. En dan kijken we even naar Brussel. Daar zijn files van zo'n kwartier vanaf Zemst op de E19. Twintig minuten van Tieltwingen tot Holsbeek op de E314. En de andere vertragingen naar Brussel zijn te verwaarlozen momenteel zelfs. Uh, max vijf minuten. De binnenring rond Brussel. Daar is het wel weer druk hoor. Een half uur aanschuiven van Groot Bijgaard tot Vilvoorde. Op de ring rond Gent. Uh, daar is het ook een kwartier aanschuiven uh, richting Zelzaten van sint nijs westrem tot Drongen komt door werkzaamheden. En door uitgelopen werkzaamheden. Tot slot rijden er tussen Herentals en Lier nog steeds geen treinen. Dag Ingeborg van Ende uitdeurne. goedemorgen. Goedemorgen. Ingeborg, Ingeborg, Ingeborg, Ingeborg. Ingeborg, je had nog een belangrijke vraag in verband met Peter Post. Stel maar even los. Ja, ik vroeg mij af. Uh, u zegt altijd van wachten aan de post, is dus om twintig voor recht. Maar ja, ja, als je moet werken is het een beetje moeilijk. Ja, dat weet ik wel. Dat krijgen we nog binnen. Maar je kan iemand inhuren, een buur iemand die je kent, kinderen, ouders, om aan de brievenbus te komen staan om 20 voor 8. Dat mag. Oké. Okay. Ja. Okay. We moeten niet zelf staan. Nee. Ah, nee. Prima. Ziezo, bij deze. Misschien tot woensdag Ingeborg. Ja, je weet. Dat zou heel welkom zijn, maar ik strijk niet graag. Krevel Crevel wordt 65 jaar. Bestel je favoriete verjaardagspromos op crevel.be en haal een uur later af in de winkel van je keuze. Crevel. Leef beter. Meisje met de rode hoed. Het piepkleine pareltje van Vermeer is een meesterlijke ode aan het licht. Schitteringen dansen in haar oog. Gewone mensen, ongewone gezichten. Welkom op Krasse koppen. De eerste grote expo in het Nieuwe Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen met 76 meesterwerken van onder andere Breugel, Rubens en Rembrandt vanaf 20 oktober. Tickets via kmska.be. Yo, Laurens hier. Ik werk met Koolruid. Wist je het al? Er is nu 50% korting op grote merken, zoals Dash En die is geldig tot en met 31 oktober. Voorwaarden op koolruid.be Koolruid. Al 50 jaar de laagste prijzen. Krevel. Krevel wordt 65 jaar. Bestel je favoriete verjaardagspromos op krevel.be en haal een uur later af in de winkel van je keuze. Krevel. Leef beter. Goedemorgen, morgen. Radio. Jermaine Jackson, die op, eh, met de wit Marcelke op een motor zat zonder helm met Piazza Dora erachteraan. In de jaren 80, Mag we Dat allemaal niet meer, hè? Annant, When the Rain Begins to Fall, de broer van Michael Jackson. Jermaine Jackson, natuurlijk. Margot van de Regio! En zij is dat, zeggen, ja, de, de zus, de tante, de nicht van iedereen die in jouw buurt woont, Margot van de Regio. Kijk en luister nu even mee in de app van Radio 2, want ja, heel veel miserie in de wereld, ministers die ontslag nemen, veel oorlog, maar kijk, Margot is bezig met dingen die ook belangrijk zijn, namelijk egels. Ik zie jou staan in een soort, ja dat is een dokterskabinet. waar sta je daar precies Margot? Wel, ik sta in het egelhuis van vogelopvangcentrum uh, Nederland in Herenthout. Hier staan heel veel bakken achter mij, voor u meekijkt in de Radio 2-app. En in die bakken zitten egeltjes die in nood zijn, die zijn binnengebracht. Ik ben daar juist ook al in de intensive care geweest uh, van het vogelopvangcentrum hier. Daar staan dan zo ja, een soort van couveuses waar de egeltjes worden warmgehouden. Er zitten er hier op dit moment een zeventigtal. Dat zijn er heel veel voor deze periode van het jaar. Uh, Steen van Hoofd van het uh, opvangcentrum hier, wat is precies het probleem met de egels? Ja, de laatste dagen en laatste weken zien we heel veel jonge egeltjes binnenkomen. Um, ja, verzwakte egeltjes, tussen en 300 gram die niet meer bij de moeder zijn, die eigenlijk zelfstandig moeten zijn. Ja, want die worden na vijf weken ook gewoon geditcht door de mama. Ja, inderdaad. Dan moeten ze hun eigen plan beginnen trekken. Uh, maar soms lukt dat niet, vinden ze niet genoeg voeding, Beginnen nu ook wel kouder te worden. Um, en dan vinden mensen soms egeltjes overdag, hè, want ze zijn nachtdieren. Dus als ze overdag rondlopen, dan is er meestal iets mis mee. Um, ja, en dan brengen ze die naar ons en dan gaan we die uh, verder verzorgen totdat ze terug kunnen worden vrijgelaten. Ja, en ook heel veel gewonde egels krijgen jullie binnen, hè? Ja, gewonde egels, uh, dat is vooral in de zomer. Ze hebben te maken met die egelziekte, dat ze eigenlijk nog altijd niet goed weten wat dat daarmee aan de hand is. Uh, maar dat gaat dan over um, absessen en zwerende wondes met etter en zo. Um, vieze dingen. Uh, maar dan gaan we die medicatie geven, wondverzorging doen en dan uh, hopen we natuurlijk ook zoveel mogelijk van die egels te kunnen vrijlaten. Ja, en die raken dan soms ook verstrikt in omheiningen en zo. Dat is heel zielig om te zien en dan geraken die gewond. En jullie lappen die inderdaad op, zoals we nu ook gaan doen. Er staan hier twee in de ene zit een egeltje in die uh, verzwakt is. Je gaat die nu uh, daaruit halen. Doe maar hoor en ja. misschien handschoenen aandoen, want ik heb gelezen dat een, een volwassen egeltje 6000 tot 9000 stekels op zijn rug kan hebben. Heb je al geprikt, uh, Stien? Ja, uh, dagelijks uh, kan er toch wel eens een, uh, een prikje gebeuren <lacht> als we de egeltjes overzetten. Um, ja, het zijn natuurlijk uh, stekelige diertjes, maar uh, ze moeten elke dag worden overgezet. Dus, ja, ja, absoluut. Het is ook een cruciale periode voor de egels op dit moment, want uh, dit, uur, uh, dit weekend gaat het winteruur in, ze breiden zich ook op uh, voor op die winterslaap. Kunnen wij de egels een handje helpen? Ja, zeker en vast. Uh, egels houden eigenlijk niet van een uh, te propere tuin. Dus uh, laat voldoende rommelige hoekjes liggen. Uh, dus bladerhopen, ook mesthopen, vinden ze ook heel leuk voor in te gaan liggen. Uh, zowel voor in de winterslaap als voor, in, voor een jongen te hebben. Um, dus uh, ja, voor, vooral uh, gewoon de tuin lekker uh, laten doen. Zijn dingen laten doen en vooral ook geen melk geven. Ja, inderdaad. Dat vinden ze dat is niet oké okay voor egels. Eigenlijk voor geen enkel dier, koemelk... Um, dus uh, ja, geen melk geven, gewoon water uh, kan je altijd geven, een schoteltje in de tuin. En uh, ja, voor de rest steeds eigenlijk voornamelijk insecten. Oké, okay, heel goed. Haal hem er maar uit, de egel. We gaan hem hier zo meteen wegen. Ook belangrijk voor wie thuis nog kattenvoeding heeft liggen of egelvoeding. Je mag dat altijd binnenbrengen bij de opvangcentra, want ze hebben daar heel veel nood aan op dit moment. Kijk, het egeltje staat op de weegcel. Hoeveel weegt hij, die? Oh. 383 gram. Is dat genoeg? Nog niet. Nee. nee. Okay. Dus dan is het uh, tijd om die een beetje op te lappen. We gaan hem hier in een proper kotje steken. Oh, het is zo schattig om te zien, die egeltjes. <laughs> ja. oh, misschien neem ik er eentje mee naar huis, maar dat mag niet. Want die moeten gewoon terug naar de natuur. Margot, oh, heel, heel lief. Margot wil je ja. voor mij nog eens iets vragen? Zeker. Ik had vroeger in mijn tuin een uh, robot die het gras maaide. En ik liet ja. die altijd s'nachts rijden. En dan had ik eens geho gehoord dat dat dus heel slecht was voor egels. Want Absoluut, dat ze s'nachts ja, zijn een nachtdieren. Moord, ja. Ja. Ja, dus die ik deed dat niet meer. Maar is dat dan een oplossing? Kunnen we de mensen meegeven? Doe dat niet. Uh, uh, je gras s'nachts afrijden met robots, dat lijkt me geen goed idee, Stien. Uh, nee, inderdaad. Want sommige robotmaaiers die, um, rijden gewoon over een egel. Niet oh. allemaal, maar sommige merken um, ja, herkennen dat niet als een obstakel. Dus dan gaan ze daar aanrijden of uh, overrijden en dan ja, zijn ze wel echt heel gewond, want die messen, die... Doe het niet, oh. horroortaferelen, horroortaferelen. Ja, dus laat je grasrobot zeker niet s'nachts zien. Kijk en ondertussen, kuieren de, de egeltjes hier verder in een proper hokje. Het is heel schattig om te zien, maar vooral, als je een egel ziet, is er een probleem en breng hem zelf binnen, want die mensen hebben hier al werk genoeg, dan kunnen ze nog niet allemaal die dieren gaan ophalen ook. De beelden erbij, die vind je bij ons op onze Instagram met Goeiemorgenmorgen. Volg het daar allemaal. Het is goed werk dat ze daar doen. Kwart voor acht. VRT soap thuis hebben, want uh, dat is een voorbeeld voor de maatschappij, maar echt hè. Want vorig jaar kon je zien dat Vele uit thuis beginnende Alzheimer had. Ze was verward en verdwaalde toen ze naar huis wou gaan. En de politie heeft haar dan ook wel gelukkig gevonden. Luister en kijk nog even mee wat er gebeurt met actrice Karin Tangen, Vele uit thuis. Allee, volgens de dokter zat mij alleen maar deugd toen ik terug thuis ben. En, en het, zal, het zal mij helpen bij mijn verwardheid ook. Ik weet daar tenminste alles staan en ken daar mijn weg. Waar zat jij? We waren, ik weet niet, ongerust. Ja, we waren aan het patrouilleren en hebben haar gevonden in een bruswokje. Ze is helemaal in de war. Ik weet wel dat ik ziek ben. Dat ik niet beter word. En dat blijkt nu dus zo realistisch te zijn dat de beelden gaan gebruikt worden om artsen dingen te leren over dementie. Goedemorgen, Dag Jorn Verschragen, directeur van het expertisecentrum Dementie. Goedemorgen Peter. Ja, we horen en zien jou even in de app van Radio 2. Ja, het is fictie allemaal, maar toch realistisch genoeg blijkbaar. Vertel eens. Ja, het is zeker realistisch genoeg, want een anderhalf jaar geleden um, hebben de makers van thuis ons gecontacteerd met de vraag of wij eens naar het scenario zouden willen kijken. Mm -hmm. En dat scenario dat zat eigenlijk al heel goed in elkaar. En wij hadden eigenlijk niet de bedoeling om dat in de opleiding te gebruiken, maar uh, wij gaven advies. En door het advies, um, ja, dat zie je dan op papier staan. Hè. En dan dan kijk je naar de realiteit, wat het effectief geworden is. Ja. En dan denk je van, pot dori, dit is echt wel goed gespeeld. Dit is echt zo realistisch dat we dat eigenlijk ook in een opleiding kunnen gebruiken. En die van de artsen was dan de eerstvolgende die we aan het maken waren. Mm. In opdracht trouwens ook van de Vlaamse overheid en het Vlaamse dementieplan. Het is een nieuw soort opleiding, hè? vertel daar eens iets over. Ja, dat klopt. Het is zo dat het gaat over een opleiding tot een referentieartsdementie. En wat zijn referentieartsen? Dat zijn eigenlijk artsen die zullen worden opgeleid om voor hun collega's, dus voor andere artsen, voor huisartsen bijvoorbeeld, een aanspreekpunt te zijn rond de thematiek. Het gebeurt wel eens dat artsen vragen hebben over ja, waar gaat het hier bij deze patiënt over. Zij zien natuurlijk ook wel een Pak mensen, maar wat de dementie betreft is dat relatief beperkt. Vijf, zestal nieuwe uh, situaties per jaar. Mm -hmm. En we vermoeden dat dat gaat stijgen. Gelet hey, op het feit dat het aantal mensen met dementie ook gaat stijgen. Van 141.000 mm -hmm. nu tot ja, 283.000 binnen een aantal jaar. Dus dat is een enorme stijging. En daarom willen we die artsen ook voorbereiden dat ze ook ja, die patiënt, uh, of die toekomstige patiënt, goed kunnen ondersteunen. Ja, want het gaat eigenlijk om de eerste tekens van dementie te herkennen. Waarom is dat zo belangrijk dat je dat heel snel ziet? Wel, die eerste tekenen van dementie die, die zijn zo. Ja, een beetje vreemd, dat je die niet eigenlijk meteen in dat kader gaat zetten. Als je uh, het niet meer goed weet, als je de weg niet meer weet, als je een keer iets verkeerd in de koelkast legt, als je naar de kelder gaat en je komt uh, terug naar boven en zegt, ja, wat moest ik daar weer halen? Mm -hmm. ja, dat zijn nu niet meteen de tekenen om je zorgen over te maken. Mm -hmm. Maar op het ogenblik dat uh, ja, je begint moeite te krijgen met nieuwe dingen te leren, als je ziet dat, er, uh, dat het gedrag verandert, als je ziet dat mensen ja, minder sociale contact te krijgen en, en het gevoel hebben dat ze minder levensvreugde hebben. Dat ze moeilijker uit hun woorden geraken. Mm -hmm. Ja, dat ze ook wat moeilijker kunnen spreken. Ja, dat zijn allemaal elementen die erop wijzen, maar die niet direct worden toegeleid daarnaartoe. Dus als je mm -hmm. heel die symptomatologie, heel die problematiek um, goed kunt uitleggen, en goed kunt, uh, tijdig kunt uh, observeren, ja, dan kun je de patiënt uh, of de persoon met dementie dan toch wel heel uh, wat beter ondersteunen. Ja, Jürgen Verschagen van het expertisecentrum Dementie. Ik wens je er heel veel succes mee. Als je zelf nog vragen hebt, ga even naar dementie.be en kijk vanavond ook naar thuis natuurlijk. Blijft zo'n sterke serie, man. Op VRT1. Fijn ochtend, Jürgen. Tot ziens. Dag Juren. Op dit moment staat op 14 Nieuws ook al een volledig artikel waar je alles nog eens kan herbeluisteren en herbekijken. Ja, Wat je daarnet zei. Zo van, je hebt direct bij jezelf van hoe ik ben wat vergeetachtig aan het worden, maar het gaat echt om: veel meer natuurlijk. Ja, de dingen die hij opsomde, is voor mij heel herkenbaar. Dat ik soms ook ja, zo wat bang word van mezelf. Of als je heel moe bent, mm. dat je zo ja, vreemde dingen gaat doen. Uh, maar ja, het is, het is een dunne lijn, denk ik. Check het even: dementie.be, daar vind je alle informatie. And it is Genesis, and Jesus, he knows me. Ah, goedemorgen. Blijf je graag op de hoogte? Net geen goud, maar toch een mm -hmm. Belgische film die zilver pakt. Of luister je liever naar hits van Pommelin Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be. Profiteer van de Ego Let's Go condities. Gratis montage van je nieuwe keuken en tot 2500 euro korting op je elektro. Ego, wat een verandering. Nu zondag open. Ik ga met pensioen en neem mee al mijn boeken die ik nog ging lezen. Ik ga met pensioen en neem mee uw boeken en mijn koersfilo kan ik eindelijk de kemelberg op. Ik neem mee boeken, uw koersfilo. oh en mijn strandstoeltje. Op het gemakje, hè? Boeken, koersfilo, strandstoel en wandelschoenen voor als jij weer aan het lezen bent. En, en het zonneke! zonneke. <laughs> Je pensioen, dat is iets om naar uit te kijken. Begin nu al te plannen op mypension.be. Passen al die dingen daar in onze auto? Jij kunt er toch achter fietsen? <laughs> Een initiatief van de federale overheid. Ons eigen plekje. Een gezinnetje stichten. Mijn kindje erbij. En waarom niet verhuizen? Kleine of grote veranderingen in je leven? Er is altijd een Ego-keuken met een slim design waar je met je hele gezin thuis voelt. Profiteer dus van de Ego Let's Go condities met gratis montage en tot 2500 euro korting op je elektro. Ego, wat een verandering. Nu zondag open. We zijn zeer benieuwd. En jij ook. Wat is mijn gedag? Het is een luisteraar die het gaat bepalen. Dan zal het zeer spannend zijn. Goedemorgen, straks mee discussiëren. Elke dag, tel voor twee. VNT Radio 2. Het is acht uur, VNT Nieuws. Schema als Goedemorgen. Een nieuwe lading hulpgoederen is binnengebracht in de Palestijnse Gaza-strook. Er zouden ook nog bijkomen. En er is onvrede binnen Open VLD na de benoeming van Paul van Tichelt. Een tweede convooi met hulpgoederen is de Gaza-strook binnengereden vanuit Egypte. Intussen blijft het Israëlische leger het Palestijnse gebied bombarderen. De voorbije twee weken zijn daardoor al meer dan 4.600 mensen gedood, onder wie zo'n 1.800 kinderen. Marijn trio, hoe is de situatie op dit moment daar? Gisteravond zijn 14 vrachtwagens met voedsel, water en medicatie de Gazastrook binnengereden. De VN heeft het over een kleine sprankel hoop voor de Palestijnse bevolking daar. Hoe beperkt de hulp ook is, want ter vergelijking voor deze oorlog al reden er dagelijks 100 vrachtwagens met hulp Gaza binnen. De Amerikaanse president Biden heeft met de Israëlische premier Netanyahu gebeld en zij hebben afgesproken dat er nu continu humanitaire hulp in de Gazastrook mag worden binnengebracht. De humanitaire situatie verbetert er ook niet op in de Gazastrook. Vannacht heeft het Israëlische leger de regio opnieuw bestookt met bombardementen. En volgens Palestijnse media waren er ontploffingen in de buurt van verschillende ziekenhuizen. Paul van Tichelt volgt Fijnso van Quickenborne op als minister van Justitie, maar daardoor is er wel onvrede binnen Open VLD, want er zou niet genoeg overlegd zijn. Vlaams parlementslid Gwendoline Rutte is daarom boos en stapt uit de nationale politiek. Er werd even gedacht dat zij de nieuwe minister zou worden, maar ze haalde het niet. Open VLD-voorzitter Tom Ongena begrijpt haar. Kiezen is altijd verliezen, begrijp dat de ontgoocheling, maar op een moment als vandaag waar ons land opnieuw wordt geconfronteerd. Met terreur heb ik koolsop of iemand die de veiligheidsexpert is van ons land.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 De economische toestand van de Vlaamse bedrijven verslechtert. Dat blijkt uit een rondvraag van de werkgeversorganisatie VOCA. Vooral de bouw en de industrie zien het niet zo positief in. Daar verwachten ze 6 tot 8 procent minder omzet. En er zijn verschillende redenen voor, zegt bestuurder van VOCA Hans Maartens. De industrie wordt geplaagd natuurlijk door de hoge loon- en energiekosten, de krapte op de arbeidsmarkt, de geopolitieke spanningen, maar vooral ook de afname van de wereldwijde vraag. De bouw wordt alweer geplaagd door het feit dat steeds minder en minder nieuwe woningen gebouwd of verbouwd worden. Maar we worden ook geconfronteerd in de industrie met de grote onzekerheid over de vergunningen, de stikstofproblemen die we vandaag hebben.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 Nog gisteravond versloeg Oud-Heverlee-Leuven sint Ruijden met 4-0. En in de Verenigde Staten heeft onze Luna Hendricks de Skate America gewonnen. Dat is de eerste grote prijs van het seizoen in het kunstschaatsen. Het is de tweede keer dat ze een grote prijs wint. Vorig jaar was ze al de beste in Frankrijk. En op de wereldbeker Shortwack in Canada heeft de Smet zilver behaald op de 1000 meter. Eergisteren won ze nog goud op de 1500 meter. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In de provincie Antwerpen is het aantal nachtelijke weekendongevallen ...opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de vodka-acties. Dat zijn wekelijkse controles op snelheid, alcohol en drugs. En Herentoud moet nu definitief verder zonder prinscarnaval. Er was maar één kandidaat en die haalden het bij de twee de stemronde weer niet. Waarom hij het niet haalde is niet duidelijk. Vandaag starten we met zon, daarna wolken en regen bij 14 graden. Binnen een half uurtje meer nieuws uit Antwerpen. Ha, joh. Ja. Hajo, hajo, hajo. Wat is dat toch met die maandag, dat er altijd zoveel file moet staan? Ja, oktober, november. Hè, dat is altijd, uh, de, ja, iedereen is aan het werken. weinig vakanties, dat is daarom. Ja. En je ziet op de kaart intussen op VRT News, dus ook in de app van Radio 2, dat het een beetje rood kleurt. Waar staan we stil? Ja, naar Antwerpen vooral uh, druk vanuit de Kempen natuurlijk. Hè. Een half uur ben je kwijt vanaf uh, Oelegem op de E34 inderdaad en vanaf Massenhoven op de E313. De andere files zijn uh, ja, veel minder lang hoor. Dat valt goed wel mee op de snelwegen naar Antwerpen. De ring richting Gent, daar gaat het 20 minuten langzamer... vanaf Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-Tunnel. En dan kijken we even naar Brussel. Daar hebben we files van zo'n 20 minuten op de E19 vanaf Mechelen-Zuid... ...en op de E314 van Tieltwingen tot Holsbeek. De andere vertragingen zijn beperkt tot 10 minuten richting de hoofdstad. De binnenring rond Brussel, daar ben je wel 40 minuten kwijt. Dat is pittig tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring ook 10 minuten van Waterloo tot Tervuren... Opgelet in Brussel zijn door werken in de wedstraat maar twee rijstroken open. En er staat daardoor al 20 minuten file vanaf Montgomery. Verder naar de kust op de E40. Net een ongeval gebeurd even voor Wetteren. Links is dicht. Hou rekening met een kleine 20 minuten vertraging intussen. En op de ring rond Gent richting Zelzaten zijn door werken. Daar zijn ook files te melden. Ongeveer een kwartier richting Zelzaten van Sint-Nijs-Westrem tot Drongen. En tot slot wel goed nieuws voor de treinreizigers want het treinverkeer tussen. Zijn herentals en lier komt weer op gang. Maatkasten online. Ontwerp zelf je droomkasten op maatkastenonline.be. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Hendricks, wat een heldin is dat zeg. Ah, oh maar die is zo goed bezig. En dan te weten dat je na vrije tijd gewoon kroks draagt. Wie zegt dat? Ik, hè? Jij denkt dat? Nee, ik ben daar zeker van. Waarom? Gewoon. Goedemorgen! Jouw goeiemorgen. goeiemorgen, telt voor twee. Hey, hey, VRT, Radio 2. morgen. De elegantie waarmee ze zich over het ijs beweegt, Kim is inderdaad een heel stijlvolle dame, dus ik zou net denken, dat komt er niet in, bij die Luna. Ouch, ouch, ouch. Zometeen, zometeen ga je mee discussiëren, zie. Woom en woom ik. van Womack en Womack. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je maandag begint. Meneer en mevrouw Womack, goedemorgen. Vandaag 23 oktober. De dag dat je hoort op Radio 2 dat er een nieuwe minister is die meteen aan de slag gaat. Dat is goed nieuws. En afwachten wat er deze week nog gaat gebeuren, of er nog eentje valt of niet. En het goede nieuws van Luna Hendricks. Zullen we ons daaraan vasthouden. Beetje zon nog, maar de wolken die komen er ook aan. Ja, de Nationale Krokdag Dat geef ik nog graag even mee. En geen krok maar de kroks die Peter mm. vandaag aan zijn voeten draagt. Mooi. Ik, ik voel meer voor een krok dag Als je een jaar lang niet meer wil strijken, ga dan naar radio2.be. Schrijf je brieven voor onze actie Peter Post, want deze week win je een jaar lang strijkhulp van Trixo, een jaar lang gratis wasmiddelen en wasverzachteren ook nog eens. Toch gaan een we heerlijk allemaal. En morgen ook gezellig bezoek, want Gloria Monseree komt ontbijten. Volgens mij strekt hij nooit. Nee. Maar weet je wat hij doet? Maar dat doe ik ook wel. Die zal haar kleren zo glad strijken met haar handen. Weet je wat ik bedoel? Ja. Om niet te moeten strijken, dat is gewoon veel handiger. Kan ook, maar kijk. Radio 2.de gratis strijkhulp een jaar lang. Mijn echt We hebben een trouwe luisteraar van de show en dat is groentekok Frank Vol. Frank, goeiemorgen. Goedemorgen iedereen. Ja, we kennen jou natuurlijk van uh, ja, eten klaarmaken met heel veel groenten. En je hebt een heel ja. duidelijk gedacht op deze dag. Vertel eens. Wel, je kunt perfect gastronomisch genieten zonder vlees. Oké, okay. het is geen toeval van vandaag. Het begint de week zonder vlees. Ik zie de, de vinger van Kim aan haar omhoog gaan. Uh, ja, is het enkel dus vis, kip, dat mag wel allemaal. <laughs> kip is vlees, hè? Ja, kip, kip is vlees, ja. ja maar... <laughs> en vis? Vis kan, dat kan. Oké. Okay. Ja, zeker en vast. Deze week mag dat. Maar het is een beetje een speciale week, want ja, niet alleen is het uh, de week zonder vlees, maar er worden ook deze week en uh, morgen trouwens de nieuwe radijzen bekendgemaakt van de We're Smart Green Guide. En dat zijn allemaal restaurants die zich focussen op groenten koken. Oké. Okay. Ah. En dat zijn de, de chefs van de wereld die het, ja, op, het, op de beste manier die groenten op het bord brengen. Lekker, creatief en in het juiste seizoen. En dat past natuurlijk perfect samen met die week zonder vlees. We zijn wel... Het is een hele weg afgelegd, hè Frank, want ik herinner mij zo, toen ik in het ja. vijfde leerjaar zat, toen kwam er iemand, en werkelijk alle clichés, um, lang vettig haard, sandalen, zelfs geen crocs, en die kwam macrobiotisch koken. Dus zonder vlees ja, ja, ja. en heel gezond. En voor ons was dat van... Ik herinner mij een soort zure smaak, maar intussen is er, is er zoveel veranderd. Wat is jouw lievelingsgroente, um, of groentegerecht, zeg maar, Frank? Well, groenten is alles sinds uh, grondwitloof. Uh, dat blijft bij mij mijn toppers. Maar ik eet eigenlijk alle groenten wel graag. En als ik daarmee iets klaar dan is dat meestal een, uh, een stevige stampot van, uh, van witloof. Ja. Mm, lekker, hè? Maar jij, jij knikt van nee. Ja, in? het seizoen is er nu, hè? Nee, toch niet? Goh... Ik... Ik moet heel eerlijk bekennen, mijn man kookt uh, soms ook met alleen maar groenten. En ik heb hm? toch vaak het gevoel dat ik iets mis dan. Maar misschien kookt hij gewoon niet zo goed. Uh, <lacht> maar, maar als er geen vervanging in zit... Want wij eten nu ook niet zoveel vlees, maar als er geen kip, vis of toch iets, van een, iets vervangend voor dat vlees in zit, dan heb ik daarna zo nog honger en het gevoel dat ik niet gegeten heb en ga ik dessert eten. Ah, zo ja. Maar je hebt tegenwoordig heel veel vegetarische, noem het dan alternatieven, ze zien eruit als een worst, ze zien eruit als een cordon bleu, maar er zit niks dierlijks in. En dat vind ik dat wel een goede overgang. Jij ja, gebruikt dat veel, hè? Ja, ik, hoor je dat vaak zeggen. En die zijn heel lekker. Nu, ja... Onze zoon, ja, we noemen dat wel nog altijd vlees. En hij denkt van, op een of andere manier voeden we hem waarschijnlijk wel een beetje verkeerd op. Maar bon, op die manier krijgt hij wel zijn, ja, zijn plantaardige dingen. Dat gaat niet het ergste zijn dat hij meemaakt, Peter. Ik, ik denk het ook niet. Nee. <lacht> Frank, de ja, groentekok. Ja, zeg nog eens. Het, het, ja, wel, het is niet altijd nodig natuurlijk van een vervanger uh, te gebruiken. Uh, met, met groenten alleen kan je ook heel uh, mooi en creatief koken. En die chefs, waarover ik het heb... Ja, die kunnen u echt overtuigen dat het uh, perfect zonder kan, hoor. Mm -hmm, absoluut. Kijk, herhaal nog even jouw gedacht, Frank. zegt u? Herhaal nog even jouw gedacht. Ah, mijn gedacht. Je kunt perfect gastronomisch genieten zonder vlees. Alsjeblieft. Zie Jouw reacties welkom in de app van Radio 2. Deel hem gerust even of jouw goede groentetip nu bij ons. Dankjewel, Frank. Run away, right now, let's just run away.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 One Republic, danette de groente ook. Frank Vol zei van ja, je kan gastronomisch perfect genieten zonder vlees. Het is de week, van het vle de week zonder vlees, sorry. Ja, maar we krijgen klachten binnen. Bijvoorbeeld van Geraldine Jonkheren uit Gent. Die zegt ja, gelukkig is het maar een week zonder vlees. Anders mochten wij onze deuren sluiten. Ze heeft dus een keurslager, finesse. Het is toch heerlijk witloof met huisgemaakte ham. En ik ben al zeker tegen al die vegetarische vervangers die dan een vleesnaam moeten hebben, bijvoorbeeld vegetarische worst of vegetarische hamburger, maar dan zonder ham. Ja, er is ook een, een hele zaak rond geweest ik denk dat Europa beslist heeft van dat het wel mag, want er waren slagers die er tegenop gekomen waren, mm -hmm. om dat niet te doen. Ja, of dat nu over de vorm gaat of over de inhoud, maakt niet uit natuurlijk. Uh, er zijn heel veel mensen die ook echt vegetarisch eten en iemand die laat weten, Veerla van de Wallen geeft mij maar veel groentjes met een stukje vis. Vind ik ook zo gek dat vis dan niet als vlees bestempeld wordt. Het is ook een levend organisme. Ja, ja, ja maar, maar dat hangt er misschien vanaf wat je insteek is om vegetarisch te worden. Mm -hmm. Is het om je gezondheid, is het om de dieren te sparen, is het uh, voor het klimaat. Het kan, het kan verschillende ja, dingen zijn waarvoor je het wil doen en wat je motivatie is, toch? Of lust je het niet? Of alles, hè. Of alles tegelijk, ja, kan maar, ook. Het gekke is, ik eet nog altijd graag een biefstuk, maar ik besef altijd wel van, ja, er is wel iemand moeten voor dood gaan. Ja, maar eet je dan vis wel? Ja, met hetzelfde. En ook dan? dan ja, ik dan heb dat altijd, ja. Maar ja, ik ben zodanig opgevoed daarmee. Mm -hmm. Maar vroeger aten wij elke dag vlees. Ja, elke ja. dag. En heel veel. En dat is wel helemaal veranderd natuurlijk. Jouw reactie? Blijf ze delen. Binnenkort op Radio 2 Bene, Bene De nieuwe digitale radio. Radio 2 Bene, Bene Evergreen 1000. Een gloednieuwe lijst met de mooiste liedjes die jou heel lang meegaan. Ze zitten al decennia in ons collectief geheugen, worden al generaties lang meegezongen en zijn 100% future-proof. Stem nu op jouw favorieten via radio2.be. Radio2 BNBNE Evergreen 1000. Binnenkort twee weken lang op Radio2 BNB. Exclusief op DAB Plus en VRT Max. Goedemorgen, morgen.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 I just don't want to miss you to me. And I... Tears that ain't coming. All the moment, the truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. I don't Iris van de Google Dolls. Zijn er mooiere liedjes? Misschien wel, maar niet zo heel veel. Wat een song. 23 over 8. Goedemorgen, morgen. En dan te zeggen dat ze het eerst tegen een goesting hebben geschreven, dat nummer. Ja, maar kijk, wereldheet hè. Nog even het gedacht van Frank Vol groentekok in deze week zonder vlees. Hij zegt: van, gastronomisch kun je perfect genieten zonder vlees. Ja, er komt wel wat binnen krijg je natuurlijk altijd verschillende reacties op. Wim, uh, zelfs uit Antwerpen, zegt, ben ik het helemaal mee eens. Johanna zegt dan weer, Allee, dat gaat toch niet zonder vlees. Uh, Marie-Christine haalt iets aan wat veel mensen wel denken uh, soms. Dus heel veel van die vleesvervangers zijn vaak nog ongezonder dan gewoon vlees, omdat ze overdadig bewerkt zijn. Ja. Dus uh, of het supergezond is, daar bestaat ook een beetje discussie over. En wel, uh, Patricia Vragen uit Hasselt. Goedemorgen, Patricia. Goedemorgen. Jij bent uh, bijna vegan. Bijna, dat klinkt... Uh, wat, wat, wat scheelt er nog? Ik, uh, ik probeer dat toch te ja. zijn, maar als ik op een restaurant ga, dan merk ik toch dat het nog heel moeilijk is om vegan uh, te eten. Ja, want vegan dat gaat nog een stap verder, dus jij gebruikt dan ook geen uh, dingen van dierlijke oorsprong. Geen eieren, zo, geen melk, dat soort dingen? Zo weinig mogelijk, zo weinig mogelijk als het mogelijk is, maar uh, die keuze vind ik toch nog beperkt. Zeker, ja, zeker in de restaurants. Mm -hmm. En hoe was dat dan vroeger? Deed je dat vroeger al, of is dat op een bepaald moment gekomen? Als kind heb ik een tijd ook geen vlees gegeten heel lang, en toen uh, ben ik toch terug wat vlees gaan eten. Mm. En toen de mensen meer bewust werden gemaakt van het dierleed, ben ik er volledig mee gestopt. Oké. Okay. Rita van Vlasselaar uit Lier, die bekijkt het dan weer anders. Rita, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, ja, allemaal. Vertel eens. Uh, ja, mijn ouders en grootouders die hebben altijd vlees gegeten. Waarom zou ik dan ook nu geen vlees mogen of kunnen eten? Mm -hmm. Waarom moet dat allemaal veranderen? Ja, niks moet natuurlijk. Hè. Dat, is, nee. dat is het belangrijkste. Nee, nee niks moet natuurlijk. Maar uh, ja... Vlees is gewoon lekker. Ja, ik kan dat niet ontkennen. Vlees is echt gewoon heel lekker. Maar ik moet wel toegeven omdat er meer bewustwording is mm -hmm. dat je toch vaak zoiets hebt... Allee, onlangs uh, reed ik op de autostrade ochtends vroeg naast zo'n camion vol met varkens. Ja. Sorry, ik vind dat heel confronterend. En dan denk ik... Ach ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Ja. Heb, heb je dat niet, Rita, ja. dan? Mm, niet echt. Nee. Nee, nee. Denk je, Rita, uh, dat die, we... worden, die worden dan ook speciaal uh, gekweekt om op te eten. Sorry. Ja. Ja, dat is leven, nu he? leven, <laughs> Het blijven wel levende is dieren. Dat helemaal zo. Ja. Rita, wat denk je? Over 100 jaar denken we dat we nog vlees... Alleen wij gaan er niet meer zijn. Maar zou er nog veel vlees gegeten worden, denk je? Ik vrees ervoor. Ja, <laughs> dat, ja, nou ligt, vrees ervoor als, ja dat voel je wel, ja. Uh, we, worden al, we worden al bijna uh, erop aangekeken als we nog vlees eten. Mm -hmm. Dat voel ik meer en meer. Dat heb je wel. Dat, dat ja, vind mijn... spijt is. ja. Elkaars respect is heel belangrijk daarin. Riet van Vlaselaar, Dankjewel voor je reactie. Ja. Zo zijn er nog een heleboel binnengekomen. Het is wel het is een week zonder vlees. Ik kan er wel eens over nadenken, natuurlijk. Hier zie je. Mooi stukje vlees, hè? Toewouters. <lacht> Daar is niet veel vlees aan. <lacht> ja, nee, dat is waar. Strak, hè? Bezig, hè? Dat wel. Spiert. Hi. Goedemorgen. Zou jij het kunnen of niet? Ja, Er komen wat reacties binnen van mensen die denken van... Ja, ik kan het niet kunnen. Ik had het echt niet kunnen. Ja, maar Leen ook. Die laat nog weten van, ja... Uh, mijn man en ik worden in februari 80 en we zijn al zo oud. En ja, we willen nog zoveel jaren bij, doen, maar alles verandert. Ja, en ik denk dat we daar ook wel begrip voor moeten hebben. Voor mensen van die leeftijd die hebben zoveel zien veranderen dat je op de duur zoiets hebt van, oh, ik, ik kan het allemaal niet meer volgen. Ja... We kunnen nu sommige dingen al niet meer volgen in het nieuws. Wat is dat dan? Zometeen alles uit jouw buurt. Het is half negen. Dit is Schema. Goedemorgen. Uit een rondvraag blijkt dat sommige Vlaamse bedrijven de toekomst niet zo positief inschatten. Vooral in de bouw en de industrie zijn er problemen. Heel wat werknemers zijn daardoor tijdelijk werkloos. En door de benoeming van Paul van Tichelt als nieuwe minister van Justitie is er onvrede binnen Open VLD. Er zou niet genoeg overlegd zijn waardoor voormalig voorzitter Gwendorin Rutte uit de nationale politiek stapt. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goede morgen. In de provincie Antwerpen is het aantal nachtelijke weekendongevallen tussen januari en september van dit jaar opnieuw gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de vodka-acties. Dat zijn wekelijkse controles op snelheid, alcohol en drugs. Volgens provincie-gouverneur Cathy Berks blijven die controles heel belangrijk. Die controles blijven absoluut noodzakelijk. Als je ziet naar de cijfers, er zijn 10.000 van de gecontroleerde voertuigen. Ja, daarvan reden de bestuurders te snel. Um, nog altijd 2,6% van de gecontroleerd zijn. 1.316 mensen reden tijdens de nachtelijke weekend onder invloed van alcohol. En 164 van de gecontroleerden reed onder invloed van drugs. Ik denk als er geen controles zouden zijn, ja, dan zouden die cijfers nog veel erger zijn. In de Antwerpse haven op Linkeroever mogen er nu toch nieuwe bedrijven komen op heel wat ongebruikte gronden in de haven. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het gaat in totaal om iets meer dan 270 hectare. Dat zijn zo'n 400 voetbalvelden. Heel wat bedrijven in de haven willen uitbreiden en ze hadden al langer gevraagd om die gronden te mogen gebruiken. Maar dat mocht niet, omdat dat gevolgen heeft voor de roofvogels die in het gebied leven. Dat de haven er nu toch mag uitbreiden, mag alleen als er op andere plekken nieuwe natuur wordt aangelegd. Het havengebied op Linkerover is bijna 7000 voetbalvelden groot. Op iets meer dan de helft zijn bedrijven gevestigd. En Herenthout moet dit jaar verder zonder prins carnaval. Dat is nu definitief. Afgelopen vrijdag was er een tweede stemronde. Bij de eerste was er maar één kandidaat en die werd niet verkozen. Ook bij de herkansing afgelopen vrijdag was het dezelfde man die enige kandidaat, maar hij werd weer niet verkozen. Carnavalisten in Herenthout reageren gemengd bij RTV op de stoet zonder prins. Dat leeft ook heel het in Turp. Gaat er nu een prinsenbal zijn? Dat gaan we allemaal niet. Hè? Lotjes verkopen voor de prins. Wat gaan we doen om geld in de te krijgen dan? Hè? Ik heb ook jarencarnaval meegedaan. Elke carnavalist doet stoet voor zich, niet voor de prins. De stoet heeft geen prins nodig, maar de prins heeft wel de stoet nodig. En waarom geen prinses? Kan ook, hè. Ik niet, maar misschien andere mensen. We zullen zien wat dat, dat brengt? Want als de priester niet meer kunnen gevonden worden, dan moeten we naar een prinses gaan. Hè? De carnavalstoet van Herentoud is de oudste van het land. En een straffe prestatie op het EK Acro Gym in Bulgarije afgelopen weekend. Het Belgische trio om meer te verkouteren, Verbrugge en Sophie Jaken heeft drie gouden medailles in de wacht gesleept. Verbrugge komt uit Schoten en Jaken is een bochhoutse. In de onderdelen dynamiek, balans en allround haalde het gouden drie trio het hoogste eremetaal. Zon vandaag, daarna wolken en regen, maximaal tot 14 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 Nieuws. Hi, goedemorgen, opnieuw. Goedemorgen. Ja. De zon schijnt een beetje op je bolletje, Dat maar, is maar mooi, de file is niet hè man. Nee nee, nee, nee, nee. En zeker als je op weg bent naar de kust, op de E40 opletten, daar sta je nog een half uur in de file. Van Erpenmeren tot Wetteren, daar was een ongeval, maar de weg is net vrijgemaakt. Twee minuten geleden, dus de file zullen wel wat inkorten daar. Dan kijken we even naar Antwerpen, daar zijn nog vertragingen te melden van zo'n 20 minuten. Op de E17 vanaf Haastonk en een half uur vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven als je vanuit de Kempen komt. Antwerpse in Gent. Dat is nog een kleine 10 minuten erbij, van Noord tot aan Berchem. En dan naar Brussel. Files van zo'n kwartier op de E19 zie ik nog vanaf Zemst. En dat is ook zo op de E314. Van Tieltwingen tot Holsbeek. De andere files naar de hoofdstad zijn 10 minuten of minder. Geen verrassingen te melden. Blijft wel erg druk op de binnenring met een half uur file van Wemmel tot Vilvoorde. In Brussel zijn door werken in de wetstraat maar twee rijstroken open. En daar moet je rekening houden met een vertraging vanaf Montgomery. Dan uh, nog drie problemen rond Gent te melden. Op de ring rond Gent richting Zeilzaten. is een kwartier aanschuiven van sint denijs westeren tot Drongen, dat komt door Werken. En richting Merelbeke vanuit Zeilzaten, dus 20 minuten aanschuiven van Evergem tot net voorbij Wondelgem. Komt door een defect voertuig. En dan nog in Gent, maar dat is dan het laatste, is door een wegverzakking aan de watersportbaan de Noorderlaan afgesloten. En daarom moet je rekening houden met heel wat extra drukte op de Drongense Stenenweg tot aan het kruispunt met de Stadsring. Daarnet ging het over een week zonder vlees, dat is de actieweek van deze week, die bezig is. Heel veel mensen zeggen van, aan mijn vlees kom je niet. Sommige mensen, proberen probeer vegetarisch te zijn. Marie-Christine Hermans uit Schoten, goeiemorgen. Goedemorgen, Goedemagen, Peter. Ja, Marie-Christine, je bent diëtiste, leg het ons eens uit. Wat moeten we nu doen? Goh, gewoon een evenwicht. Als je vlees eet, eet je vis. Eet dan een klein stukje, maar eet niet een overdaad. We denken allemaal dat we 200, 300 gram vlees nodig hebben. Maar eigenlijk eten we al veel te veel eiwitten sowieso. Mm -hmm. uh, dus ja, 1 gram, kilo, 1 gram per kilogram lichaamsgewicht eiwit is voldoende. Belangrijk daarbij is dat het eiwit volwaardig is. En dan kan je ook bijvoorbeeld vlees vervangen of vis vervangen... ...door inderdaad wel iets vegetarisch... Mm. ...maar probeer dat ook met mate te doen... ...want heel veel van die producten zijn bewerkt... zodanig ja. dat je ook oh, ja. weer allerlei troep in je lijf krijgt. Ja. Neem dan eens een eitje, dat is heel eenvoudig, dat is volwaardig... En uh, uiteindelijk de, ja, de fabeltjes, zeg maar, dat de cholesterol zodanige invloed heeft van dat ei. Dat is maar 10% wat via de voeding je cholesterolgehalte gaat bepalen. Hmm. Dus die 10%, dat eitje, dat zit vol met vitamine, ijzer, eiwitten. Dat is gewoon volwaardig. Het leven is een lijkt eitje. Rook en dat goedkoop. Dat hoor ik. Goed, Marie-Christine. Tien... in deze crisisperiode. Ja, <laughs> dankjewel voor die mooie verhaal. Fijne ochtend nog. Goed, dankjewel. Dag. Nog een prettige dag. Dag. kweek special. Kweeke presenteert vier chicken dips met sausje. Dip. Dip. Dip. Dip. Vier dips. En een sausje naar keuze. Deze week voor maar 2 euro. Dip me baby. Snel naar Quick. Want deze week is het maar 2 euro voor vier chicken dips met een sausje naar keuze. Enkel via de Q-promo in je My kweeke app Jouw Quick, jouw smaak. Welkom bij Dovi Keukens.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 Stressless combineert North Design en innovatie om heel comfortabele banken en stoelen te creëren. Nu biedt Stressless uw 20% korting op een selectie fauteuils. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, vanaf nu woensdag brisanten in verschillende kleuren voor de knaldiprijs van maar 2,99 euro per pot. Dat is minder betalen voor meer kleur tijdens de grijze herfstmaanden. Wees snel, want op is op. Aldi, altijd slim. Boektopia, het boeken evenement vol beleving. Met onder andere meer dan 700 100 voorstellingen, voorleessessies, live podcasts, kookdemo's, doe activiteiten voor kinderen en je favoriete auteurs in de grootste boekhandel van Vlaanderen. Boektopia. Van 28 oktober tot en met 5 november in Kortrijk Expo. Alle info op boektopia.be. Samen met Radio 2. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Jouw goedemorgen telt voor 2. VRT, Radio 2. It's right, right! Van de police. Er is alleen maar goede muziek op Radio 2. Ik weet ik zeg dat altijd, maar dat is ook gewoon zo. Wat een wereldband. Goedemorgen, morgen. Zeg, lieve mensen, kom maar een beetje dichter, want je vraagt je misschien af hoe is het nu nog met Hugo Sigal? Ja, vroeger vooral de zanger van Nicole en Hugo. En wel, als je vanavond naar VRT1 kijkt, dan zie je dat in een nieuwe reeks van Het Huis waar Erik Goens bekende mensen een paar dagen ontvangt. Ja, dat is altijd onwaarschijnlijk straffend tv. Dat is echt zo goed. En vanavond is het weer steengoed. En de eerste is Hugo. En die Hugo, die hoor je nu op Radio 2 in onze app. En kijk ook mee op VRT1, want er zijn beelden al van het huis natuurlijk. Hij staat op dit moment klaar om een vliegtuig te pakken. Goedemorgen Hugo. Goedemorgen Peter, Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Ik zit te wachten hier. Uh, ik ga er een paar dagen tussenuit. Het is een beetje druk geweest met uh, de musical Red Star. En uh, mm -hmm. voorbereiding van de winterview de in Lik. Hugo, je kan denk ik kijken, zelfs op VRT Max, of je hebt het al gezien natuurlijk. Zie je zelf in het huis. Erik Goens, ja. ja, ik heb die onlangs ontmoet. Die raakte niet uitgepraat over hoe mooi het ging zijn. Hoe was het voor jou? Het was heel uh, emotioneel en uh, zoals Erik zelf zegt, het is een, een uitzending met een lach en een traan. Er is veel gelachen geweest, maar er is ook een beetje geweend geweest. Uh, ja, als je weet uh, wat er allemaal gebeurd is, uh, en, en dan, je kent de stijl van Erik. Het is zo iemand die op zo'n manier kan vragen stellen. En ik heb me echt heel erg blootgegeven aan hem en ik heb er echt helemaal geen spijt van... Ik ben, ben wie ik ben en uh, ik denk dat de mensen een hele mooie uitzending gaan zien. Echt ja. waar. Het is wel ja. heel pittig, hè Hugo. Ga het gaat ja. natuurlijk over Nicole. En, en je vertelt zelfs op een bepaald moment in de uitzending dat je uit het leven wou stappen. Luister ja. en kijk even mee in onze app. Ik ben heel vlug tot de constatatie gekomen dat ik iemand dat ik hulp nodig had. En ik heb dat aan een dokter gevraagd. Ik zeg, luister, ik kan niet verder. Na, 14 dagen nadat dat gestorven was, ik ging niet. Ik heb op een gegeven moment pilletjes klaargelegd. Ik zag het echt niet meer zitten. Pilletjes Hugo. Ja. Ja, dat was heftig. Uh... Die eerste weken na de dood van, van Nicole uh, zag ik het er echt niet zitten, echt dacht, zitten. Nee. Dat doe ik hier nog, hè. dan loop ik hier nog rond, alles is weg. Met het die ik heb, hebben ze mij afgenomen. En uh, ja, het is een, misschien een stom, stom ding dat ik dat, dat, dat zou willen gedaan hebben, maar dan heb ik iemand gebeld en die heeft mij er echt uitgehaald en die heeft gezegd en, en Nicole zou dat nooit geweld hebben, Nicole zou echt kwaad geweest zijn en dat is ook zo. En ik ben dan uh, vrij vlucht naar een, uh, een rouwconsulente geweest. En die heeft me toch wel heel erg geholpen. En daar ben ik blij om. Ja. Nu, er zijn natuurlijk heel veel beelden van Nicole te zien vanavond. Maar je meer dan 50 jaar hebt mee samengeleefd. Hoe ja. voelde dat voor jou om die beelden opnieuw te zien? Oh, ja, als je elke keer als je dat ziet. Ik heb daar nu nog een beetje last mee. Als ik, als ik zo dingen zie die op, op, op, op televisie een, een, een clip of zo, dan, dan zie ik haar bij mij en dan voel ik haar bij mij. En dat is echt wel ja, heel confronterend. Ik, dat kan ik nog altijd niet plaatsen. Uh, maar ik, ik, moet, ik moet verder het leven. Het is als ik gezongen heb, het leven gaat verder nee. En je hebt zelfs een mooie primeur, een nieuwe song. De dozen staan klaar. Vertel. Wel, dat is niet dat ik geschreven heb samen met Arne. En we waren in Derbuis om een schrijfsessie te doen. En ik vertelde dat ik heel een paar keer voor de kast heb gestaan om de kleren van Nicole weg te doen. Mm -hmm. En de dozen had ik klaargelegd om die kleren in te doen, om in te leggen. Ja. En ja, uiteindelijk is het geworden. Ik kon het nog niet. De dozen staan klaar, maar ik ben er nog niet klaar voor. Ik heb nog, nog alleen maar t-shirts van Nicole had. Maar ja, zo een beetje, ja, een, een zot iets dat we, een van elk dingen dat we uh, waren in de tijd cruise. Dat we een, een t-shirt kochten. Die ze eigenlijk nooit gedaan heeft. En ik ook niet. En die heb ik wel weggedaan, gedaan. Dat geef ik eerlijk toe. Omdat ja. ik daar geen, geen dingen mee had. Ja. Maar de andere kleren die zij gedragen heeft, ik kan het echt nog niet om ze weg te doen. Dus de dozen staan klaar, maar ik ben het nog niet. De dozen staan klaar en het lied is klaar. Hugo, geniet vooral van je reis. We gaan kijken vanavond met z'n allen het huis met Hugo. Vanavond op VRT1 en natuurlijk op VRT Max. Zit je zelf met donkere gedachten, moeten we nog even bijzeggen. Zelfmoord, 1813.be, daar kun je altijd terecht. Hugo, geniet van je reis en graag tot later. Peter, Kim, hartelijk dank. Dag Hugo. En aan iedereen, goedemorgen, morgen. Ja, dank je wel. Dag Hugo. Dag. En dit is die mooie song die Hugo tijdens het huis gebracht heeft. Je ziet intussen beelden van de boomhut, maar hij het brengt met zijn gitarist Arne. De dozen staan klaar. ik ben het nog niet, alles kent hier zijn plaats, zelfs mijn verdriet, waar ik ook ga, het is jou dat ik zie, laat me niet los, blijf nog wat hier, ik wil jou niet zoeken.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 Blijf nog wat hier. Het volledige liedje zie je vanavond in het huis natuurlijk op VRT1. Of op VRT Max één drukwekkend portret van Hugo Sigal. En Nicole en Hugo, het zal toch ook voor altijd iets zijn. Natuurlijk. Goedemorgen morgen. de Peter en Kim.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 we vinden ook het minste deel sensationeel. Mm, goeiemorgen, morgen, goeiedag. Goeiemorgen, goeiemorgen. Blij dat ik je weer beleven mag. morgen Goede dag.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 Tieren. We vinden ook het minste ding. She took the midnight train going anywhere Just a city boy, Born and raised in South Detroit Je moet je nooit die muziek gaan uitleggen, maar als ze zingen van Don't Stop Believing, het is een cliché als een schoonhuis. Wat klopt zo hard altijd? Journey op een maandag. Ja, daarnet kon je luisteren en uh, kijken naar Hugo in het huis vanavond op VRT1. Prachtig, prachtige reportage wordt dat. En zeer veel mensen die zich herkennen in de dozen die klaarstonden om de kleren van Nicole in te doen, dat heeft dat nog niet gedaan. Hè. Ja, Monique van Hoeken bijvoorbeeld uit Gent die zegt: ja, ik ken dat um, en dat, dat blijft, maar je moet vooruit. Mijn lieve man is uh, 16 jaar geleden plots gestorven. En ik heb nog altijd verdriet als ik naar de foto's kijk. Uh, maar in Elke kamer, zelfs tot het wc toe, uh, staat een foto. En ik heb ook zijn mooie kostuums nog in de kast hangen. Die herinneringen houden. Francien Verlinden ook uit Puur. Die kan de kleren van haar overleden echtgenoot niet wegdoen. Scheppen nog een warme band. Mm -hmm. Een mens moet niks. Als je maar gelukkig bent. En die herinneringen vast te houden. Ja. En vanavond kijken. Na thuis bij ons op VRT1, Naar het huis. En nu, jouw muziek. Die is welkom op een maandag. Bij Benjamin in de app van Radio 2. Veel plezier met Kickstart. ...je zin om tussendoor te relaxen en weg te dromen? Het kan de hele dag lang met de perfecte muziek op Radio 2 Unwind. Elke dag, dat moet we. Je... Luister via de Radio 2-app. Je kan hem downloaden via radio2.be slash app. Solar Power Systems. Vroeg of laat, koop ook jij zonnepanelen bij ons. Goedendag, Vervoerticket, alsjeblieft. Merci, Leuke. En jij, Neushoorn, waar is uw ticketje? Voilà. Hé, hey, Oli, hoe vaak moet ik dan nog zeggen? Met uw poten van die zetels af. Ja. Vanaf 17 februari zijn dieren de baas in treinmuseum Trainworld. Ontdek tijdens de expo Animalia hoe trein en natuur hand in hand gaan. Animalia. Alle info en tickets op trainworld.be. Joe, jij daar! Het aanbod van de groepsaankoop Energie is gekend. Nieuwsgierig hoeveel jij kunt besparen? Schrijf je in en ontdek het direct. Ga vandaag nog naar iChooser.be. iChooser. Droom jij er ook van om de wereld in alle luxe en vrijheid te verkennen? Dan moet je eens langskomen tijdens de open deurdagen bij Alfa Motorhomes in Temse. Je ontdekt er tientallen modellen, van gezellige campervans tot superluxueuze motorhomes. Maar je ontmoet er ook andere liefhebbers en verschillende deskundigen uit de sector. Tijdens de open deurdagen van Alpha Motorhomes ontdek je alles over huren en kopen van je droomvakantie op wielen. In Temsen of op alfamotorhomes.be. Jouw volgende avontuur start bij Alpha Motorhomes. Linda op bezoek bij Chantal. Wat dat is toch van u nog eens te zien, welk nieuws? Ah, wel, ik dacht, hè. ik kon nog eens kijken naar uw kurkvloeren. Ah, oh, nog geen probleem, welke wilde zien in de badkamer of in de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 Alsterbadkamerrenovatie.be Koop bij Electro Loeters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de acht winkels kan Loeters u een enorme service aanbieden. En met 5000 vierkante meter extra stok is er steeds een enorme voorraad onmiddellijk beschikbaar. Uw wasmachine, droogkast, koelkast, vaatwas, diepvries, keukeninbouwtoestellen en veel meer online bestellen tegen lage prijzen. Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen of Antwerpen? Ga naar Loeters.be Dat is Loeters.be Looters. Al 30 jaar simpelweg goedkoop. En toen, en toen was het weer maandag. Straks opnieuw Radio 2 Kickstart. Dus welke plaat wil jij graag horen? Laat me dat eens weten in de Radio 2-app. Elke dag, dag voor twee.